dan zijn ze weer de good old boys. good old Dukes of hazzers. Ja. Dus ook meteen een soort kroegstemming komt erin. hè Het is vrolijke Die andere die wel... Dat was een beetje aan nieuws. Ja, dat wou ik net zeggen. Dan, bro, uh, dit, is, uh, is namen. Namen. dit is de avond. Goedenavond. Dit is de 68e aflevering. van net het niet later. Ge... Ja. Dit is wel de 68e aflevering. En het is... Uh, wat is het? 9 Deven, oktober. Uh, kijk zelf een keer. 9 oktober. Ja. En de uh, good old boys zijn back. Ik weet niet, we moeten onszelf niet de good old boys zijn. <laughs> nee, nee, nee. Nee. nee, dat wordt triest. Nee, wij, wij zijn ook redelijk triest. Maar goed. Um, ja, we zijn er weer mensen. En uh, we gaan meteen maar beginnen met onze show. Of uh, wou je nog iets vertellen over je week? Dat, dat komt tijdens de show. Ja, dat, dat, precies. Daar ga ik niet meer beginnen. Nee. We beginnen gewoon, wat heb ik bedacht. Goed nieuws. Met goed nieuws, ja. Met, wij zijn een landje, dat was vorig jaar toch elke keer? Die, die Roemenen, die oh, Bulgaren, oh. wat was er die... nog meer allemaal? Bolen, o, Bulgaren, Polen, Tsigeunen. Ja, ja, die kwamen hier allemaal straatroven doen. Oh, Litouwers, oh. Litouwers. Oh, no. ja, dat is afgenomen. Het aantal straatroven is ja, redelijk afgenomen. En dat uh, is goed nieuws. Nederland is weer een stukje veiliger geworden. We zijn een stuk veiliger. En uh, onze minister opstelt... Uw opstelt... U heeft daar ook iets over te zeggen. Uiteraard. Want maar het is veiliger dankzij Ivo. Nog niet. Nog niet, het wordt veiliger. Ik ben. heb goede tips voor net die live luisteraars... om het aantal straatrover nog drastischer te laten dalen. Dat is niet goed voor je stem, zoals Ivo praten. Dit, dit, dit, dit is, ik ga het nu al zeggen... dit is een puikstukje propaganda. Ik kan niet anders zeggen. En het begin, het lijkt een mooie clip over minder straatrover En dan komt Ivo en die gooit er even een twist in. Want... Het aantal straatroven kan drastisch nog, nog drastischer naar beneden dan nu al. We gaan al goed. Ja. Maar het kan nog zoveel beter. Het kan helemaal, helemaal verbannen worden. Helemaal weg. Een, weg. Geen straatroven meer straks. Nooit meer. Als wij Ivo zijn tips van vandaag. Want hij heeft twee keer in deze uitzending tips. Dit is de eerste tip van Ivo. Als dan kan op... je ook weer gewoon door, door de schilderswijk in Den Haag lopen met een gouden ketting om. Makkelijk. Gouden ketting. Nee, daar heeft Ivo het niet over. Laten we Ivo even ja. gewoon het goede nieuws en Ivo. komt ie. Het zal je maar overkomen. Beroofd worden op straat. Maar het komt iets minder vaak voor. Gebeurde het in 2013 in de eerste acht maanden nog ruim 4500 keer. Nu staat de teller op ruim 3600 keer. Nog altijd behoorlijk, maar het is wel een daling van 20%. Hop, dus ja, dat is wezen. knap en goed werk. Maar we gaan rustig toe. Het moet verder naar beneden nog. De reden voor de daling is dat het Openbaar Ministerie en de politie beter samenwerken. Hoi. Maar het kan nog minder, vindt minister opstelt. En dus roept die mensen op om geen cash te gebruiken. Oh. Minder cash, dan ben je ook veiliger. Dat is gewoon pin, is altijd heel slim, heel normaal. Gadverdamme! Ja, dan heb je ook geen cash bij je. Dus dan oh. kan je dat ook. Dit is met, geen subtiele propaganda, uh, wat je zei. <laughs> nee, ik zei paukstukje propaganda. Het is geen subtiel ja, Dit is ook geen propaganda meer. Dit is gewoon iemand die reclame maakt. En die ja. zei, jongens, jullie, je uh, komt allemaal geld eens dus op. We gaan. Nee, nee, de Cashless Society. Wij als Nederland zijn het proefland daar van de New World Order ja. voor. Als we het zo maar eens even moeten noemen. En hier worden al die dingen uitge. Wij zijn van de Cashless, hè? Wij zijn het land in de wereld dat we als eerste pin hadden en zo. En, en winkels hadden zonder, waar je met cash niet meer terecht kan. Kassa's waar je. Nee, kassa's. Ja. En nu Ik moet heb we het al een paar keer al gehad, hè. Met Albert Heijn. Dan sta je bij een kassa. Die rijdt je er leeg. En dan moet je verplicht pinnen. Dat is raar. Kom nee, ik, ik betaal met contant geld. Cash. Ja. Ja. Ik heb hem nog een stukje terug gedaan. Want we lulden over uh, Ivo heen. Nou, dat zijn namelijk goede tips. man. Ivo wil de misdaad. Uh, onze veiligheid. Hij wil de misdaad verminderen. Ja. Ja. En dat kan. Als we naar hem luisteren. O.B. O.B. O.B. Nou, uh, want dan heb je ook geen cash uh, bij je, dus dan kan je dat ook niet uh, uh, verliezen of uh, kan je daar ook niet uh, gerold worden en dat soort dingen. Volgende week begint een campagne, minder cash, wel zo veilig. Dus nog één keer... Laat het thuis en pin. Oh, bah. <laughs> laat het thuis, laat het thuis en pin! Slaves, heb je dat allemaal gehoord, mensen? Luisteren! Fuck you, Ivo. Obey your master. Wij als net niet live en ook onze luisteraars gaan met meer cash betalen. Gewoon met dubbeltjes ook, kwartjes, Muntjes. Ja. Ik, ik, ik, doe, ik, ik betaal alleen maar met cash. Ik kan, ik, ik kan ook niet anders. Ik, ben de, ik, altijd ik, ik vind cash. het prettig om cash te betalen. Als je met cash betaalt, ik heb uh, gemiddeld zo'n 60 euro op mijn portemonnee. En dan, uh, dan zie je wat er vanaf gaat. Ja. En met pinnen heb je dat niet in de gaten. Nee. Ik denk nou, als ik dan als ik iets van 30 euro moet betaal, denk ik, oh, dat heb ik niet veel meer. En als je alles met punt doet, wat kunnen ze dan heel makkelijk doen? Je, als je ervan uitgaat dat ze eventueel slechte intenties hebben. Je te goed op want je. Uh, ja. een uh, Terroristische organisaties net niet ja. bij. Ja, je hebt een keer geroepen dat Poetin goed is of zo. Of uh, ja. je, hebt, je hebt gezegd dat uh, 9-11. Uh, inside job. Inside job is. <laughs> You're an extremist. Ja. Yeah. Dat vind ik ook wel terecht beschikt. Dus eigenlijk was het helemaal geen goed nieuws. Ja. Nou. Is maar het was ook geen puikstaaltje subtiele propaganda. Nee, ik heb ook niet gezegd dat het subtiel. Nee, subtiel heb ik niet bij. Maar dit is geen propaganda. Dit is gewoon Ivo die gewoon... Dit is 1984. Ja. En dan mag een stukje ergen. Cash is bad. En dan herhaald, moet ik nog een keer herhalen. Dus laten dus, nou, we heel eerlijk zijn. Op, op, uh, uh, I, in Ivo's in theorie zou het aantal autodiefstallen drastisch kunnen verlagen. Als we gewoon allemaal geen auto meer hebben. Maar wat jij net zei, van als ik met mijn gouden ketting door de schilderswijk of zo loop. Ja, dan ben je wel in mijn geript. Maar dat zouden we drastisch kunnen verlagen. als niemand meer een gouden ketting koopt. Maar hoe weten? Ja. ja. En we worden toch allemaal armer. Ja. Dus we kunnen binnenkort allemaal geen gouden ketting meer kopen. Ja. Dus het lost, eigenlijk lost het hele probleem zichzelf op. Maar. Als jij uh, een straatrover bent. Maakt niet uit of je Roemeen Romein of een zigeun of weet ik voor wat voor uh, uitschot bent. Koe uh, Gewoon een gemiddelde smeerpijp. Ja. Dan ga je toch niet, dan weet je toch niet als jij iemand wil rippen ergens op een volle kalverstraat of zo. Of diegene zo'n sleeve van Ivo is die alleen maar pint. Je ript toch gewoon iemand? Die pakt ze nee, dat is, ze weten toch niet, een straatrover weet toch niet dat jij geen cash hebt? Nee, Mick, oh, jij onderschat Ivo. Ivo bedoelt niet dat je meer moet gaan pinnen. Ivo bedoelt eigenlijk natuurlijk dat we naar een samenleving moeten waarin cashgeld niet meer bestaat. Dus dat je als inbreker je blind vanuit kan gaan. Dat iemand geen cash bij zich heeft. Ja. Maar dat je, wat ze dan wel kunnen doen is je gijzelen. Ja, zeg... En je meeneemt naar de bank. Ja, dan, dan, dan en de je, je gruwelijke pijn bezorgen als je niet heel snel je pincode intypt. Ja. Dat is nog mogelijk. Gun in je rug. Maar, ja. Hoppa. maar goed. Je weet ook, Mick, ze kunnen mijn gun in mijn rug zetten. Ik geef mijn pincode niet af. Nee. Fuck, gelijk. Ik pin alles leeg. Ik, ik, ik, ik ga nog naar binnen bij de bank als ik moet. En ik, ik sluit me niks alleen voor 10.000 euro af. Zo, we moeten op een manier rug schieten. Nee, onderop. erop. Nee. Ja. Wij hebben betere oplossingen dan Ivo. Maar goed, we gaan hard gewoon... leren rennen. Ja. Niet op een berg, klimmen. Uh -uh. Nooit doen. Als je het vluchten bent, ga niet een berg op. Niet een berg hebben. Je ziet die al een keer gedaan. En dan hebben we ons 3,5 uur in de show opgelegd. Weet je wat ook dom is? Je stad aan de grens met Turkije bouwen dat je dan in het kalifaat een Koerdische stad gaat bouwen. En dan word je... Ja, natuurlijk word je ingesloten aan, door, door drie kanten, door ISIS-strijders. En je weet toch van tevoren dat de Turken je niet gaan helpen. Dan word je ook dom. en ja, waarschijnlijk was de stad er al wel voor dat het kalifaat er was. Zou het? Gok ik. Hm. Maar ik moest even een bruggetje hebben. Nee, ja, je hebt gewoon een hele Koerden. Na deze oude, week wel. Ja, sorry oude, hoor, maar na deze week wel. Het valt wel vaker, want alles wat Koerden doen... Dat valt bij jou in een verkeerde... Uh... Nee, maar Koerden die hoor je alleen maar... Uh, uh, Heel Irak en Syrië wordt gebombardeerd al maanden, al jaren. Je hoort ze nooit. En dan wordt een keer hun plaatje aangevallen. En meteen staan ze de Tweede Kamer te gijzelen. En dan gaan ze naar het Europarlement. En dan gaan ze overal lopen rennen. Koerden hebben al flink geleden in deze, in deze wereldgeschiedenis. Ook ja. over Koerden is het wel een keer genoeg misschien. En die hebben niet een Mickey van Leeuwen nodig. Die <laughs> op de radio daar nog eventjes die Koerden over de kling aanjaagde. Even een wit voetje halen bij de, bij de Turkse gemeenschap. Ik mag Dat is wat je doet. Een wit voetje halen bij de Turkse gemeenschap. Ja, het valt het valt op. Oh, ben je gek? Ja. ja je, je weet het, die Koerden en die Turken die zijn ook al uh, niet echt vrienden van elkaar. En dan uh, hulp verwachten van de, van de Turken. Je weet, dat zijn ook slangen. Turken? Ja. Die zijn ook niet te vertrouwen. Turken, te vertrouwen, nee. Nee, nee. <laughs> op. Nou, dat ja, duidelijk zijn. Koerden, Turken, het is mij hetzelfde. Ja. Ja. Maar daar gaan we het niet over hebben, verder. Over dat, uh, hoe heet het? Kobani. Kobani, want Kobani is het enige wat in het nieuws is. hè? Kobani, Kobani is voor de luisteraars die het niet volgen, is die is een grensstad aan de pal aan de grens met Turkije, wat ik omsingeld dacht, is door ISIS. De hel op aarde. De hel op aarde? De hel op aarde. Ja. Als je het NOS-journaal en het RTL-nieuws moet geloven. Kobani. Is de hel op aarde. Ja. Oh, oh, die, die. Ja, het is nu, uh, oh, ik, het is, oh man. Rot oprukkende ISIS-strijders. Ja. Dat, dat combat die proberen te veroveren. Ik, ik, ik, daar kom ik misschien straks op, maar ik heb zo'n rare. Ik vind het steeds gekker worden. Jij niet? ISIS? Hoe groot zijn ze wel niet? Hoe, hoe groot leger <laughs> hebben ze? Ze vallen aan de ene kant. Moet je die kaart eens kijken erbij pakken hoeveel kilometer dat is? Nou, het gekke is, ze hebben een leger wat wij gehoord hadden toch van rond de. 30.000. 30.000 man. Worden er elke dag tientallen ik neergeschoten. Nog, ik hoorde van de week nog een, of een Amerikaanse uh, huppelkut zeggen op het nieuws. Dat. dat uh, Maandag is er ook tienduizenden uh, Europeanen. Uh, ja, waar zijn ze? Europeans. Waar zijn ze? Ja, maar, waar, maar hoe tellen je dat nog bij 30.000 soldaten? Ja, maar dat is bullcrap, hè? En, en wat ik ook vreemd vind, is dat ik nog nooit een, een, een uh, Arabische of wat dan ook, een, een midden oosten turk uh, strijder heb gezien. Nee. Het ja. zijn altijd Franse, Duitsers. <laughs> West-Europa ja. west ja. west komen ze in. west europa naar. Ja. Ja. En het gekke is, al die. Uh, dat is niet uh, een goede bron van melding misschien, of misschien. Maar die, al die, die, die uh, freelance jihadisten allemaal uit Nederland, die zijn wel eens via de Skype ja. interviewen. Die zitten nooit bij ISIS. Die gaan altijd naar Al-Nusra al of, of uh, die andere zooi. Ja. Ja. Ze gaan nooit rechtstreeks naar ISIS. Dat kan je niet heen. Nee, dat kan niet. Dat is een huurlingenlegertje. Maar zo, goed. Zo, zo, zo, zo lijkt het me voor een leger als ISIS ook lastig om mensen te werven. Want waarschijnlijk is de kans, als jij erop afloopt en je wilt dienst nemen, is de kans dat je kop eraf aflegt. Of dat je je kont genoeg wordt door een. Uh, ja, is, is, is, is redelijk aanwezig. Uh, het heeft veel meer rare dingen. Die NOS-verslaggever, ik weet niet hoe die heet, die was op een gegeven moment, was die in het, in het ISIS-gebied gewoon. Er liepen gewoon ISIS-soldaten. Terwijl wij moeten geloven dat je als, als journalist meteen geguizeld wordt. Ja. Hij liep er gewoon tussen. kom juist jaar die job. Ja, ik, ik vind er steeds raardige dingen aan zitten. Is, en je, je komt niet zomaar bij ISIS. Weet je ik raar hè? Waarom horen wij helemaal fucking 0,0,0,000 no, no, no, no, niks meer over Abu Bakr? Abu Bakr al-Baghdadi ja, goeie, ook niks meer. maar wat ik wil zeggen, daar is de kalif. het is een huurlingenleger, het is een huurlingenleger. Ja. je komt niet zomaar, je kan niet zomaar vanuit vanuit hier Ede Veldhuis of zo kan je niet zomaar. je zegt hey uh, abubakker, hier is mijn uh, cv, ik doe mee. zo brengen ze het. nee, die gasten zijn jarenlang getraind in Turkije en in Jordanië. daar zitten die echte trainingskampen. dat is misschien wel de reden dat Turkije ze uh, ja. niet aanvalt hun eigen uh, getrainde soldaten. daar word je getraind. Je moet eerst goede training hebben, want het zijn fucking goede soldaten. Als ik... Dat zijn het ook. Het zijn gewoon echt, uh, hoe noem je dat? Uh, best mercenaries. Best, ja. Mercenaries. Het zijn goed getrainde gasten. En, en dat, dat hoor je ook vaak. Ze, ze opereren in kleine groepjes. Geen het heel zijn... Nee, het zijn een soort gewoon Navy SEALs getrainde uh, units. Ja. Het is niet... <laughs> ja. En die zijn wel aan het bombarderen. Want daar komen we nu op. We gaan even een aanloopje nemen naar het grote moment. Wat eergisteren gebeurde. Ja, vreugde is in mijn hart meer. Ja. Vreugde draai ik me mee. Oude weer wij. Wij zijn een oorlogsvoerende natie. Ja, weet. heerlijk. We are in war. Ja, kom op, want je moet wel meedoen. Heerlijk. Oh, dan, kan... Trouwens, oh, hier maak ik een fout. Wij zijn niet in oorlog. Nee? Nee, dat zijn gisteren, zei gisteren. Uh, ja, dat kom ik liever. Timmermans of weet voor wie? We zijn niet in oorlog, we voeren gevechtshandelingen uit. Ja. Dat is een verschil. Ja, blijkbaar. <laughs> Voor mij is oorlog in oorlog zijn betekent dat je ja. uit gaat voeren. Maar geen oorlog. Goed. We beginnen gewoon logisch. Bij vorige week, vrijdag, en toen waren we klaar voor. We waren er ook toen al klaar voor. We hadden het toch donderdag al over van, nou, ze we, komen... we hebben het donderdag nog gezegd. Toen zei ze van, het duurt nog een week. Ze ja. het gaat geen week duren. Nee, jongen, die waren. het. ze nou, het waren te trigger-eager. Trigger-happy. Trigger-happy. Happy. Trigger happy. happy. Trikken crappy. We zijn er klaar voor. Komt-ie. Dat was afgelopen vrijdag. Ho, ho, ho. Nederlandse F-16's komen mogelijk al dit weekend in actie boven Irak. Dat heeft minister Hennis van Defensie vanavond aan de Tweede Kamer gemeld. De laatste vijf van de acht gevechtstoestellen die Nederland inzet zijn vandaag aangekomen in Jordanië. En daarmee krijgt de Europese bijdrage aan de missies tegen IS steeds meer vorm. Oh, dit is wel interessant. Dan gaan ze vertellen wat, wie wat waar zit. Ja. Wie wat doet. Als we Obama moeten geloven, is er al een coalitie van 60 al onderhand, 60 landen. Het begon met 40. Nou, het begon toen met 10, maar toen waren het er al 40 die meededen. Ja. En toen waren het de vorige week al 60. En als je nou hoort wie er allemaal meedoen en wat ze doen. Ik kom nog ineens op 20. En de meesten hebben echt onbenullige dingen. Dit zijn alleen degenen die echt meedoen nu. Ja. Ik hoorde in No Agenda Show hoorde ik, uh, een lijst van alle landen die, die meedoen. Bijvoorbeeld. Uh, ...ja, dan noem je het ook in Luxemburg of zo... ...maar er waren ook een paar in de Scandinavische landen zo... Die, ...die stuurden gewoon een, een, een stapel dekens. En doe je al mee in, uh... Ja, en er was een Oostblok ...Oostbloklanden waren er een paar... ...die gaven gewoon een half miljoen... ...500.000 euro gaven die. En dan niet, aan, niet aan, de, aan, aan de coalitie... ...nee, aan UNICEF... ...of aan Artsen zonder Grenzen of zo. Dat doe je Daar hadden en dan word <we> een... je erbij geteld bij de coalitie van Obama. Dat zou precies zijn als wij gewoon... ...500.000 euro overgemaakt hadden als Nederland. Dan, dan hadden we, we ook we... gewoon bijgehoord... Ja, waar wordt er van mij weggekomen? Ja. Die duizend vesten en die helmen. Die was, er, duizend, was er genoeg? Dat was zat dat dat je al boven gemiddeld. <laughs> dus, uh, Spanje, Portugal heeft volgens mij helemaal niks. Griekenland ook natuurlijk niet. Maar uh, en Spanje, die had ook uh, geloof ik zich er vanaf gedaan. Die hadden geloof ik uh, een miljoen euro aan een of andere organisatie geschonken. En dat was Spanje. Ja, yeah, yeah, screw you. Maar, dan vraag ik me nou af. Wordt Spanje ook bedankt door Obama? Nee. Nee, en wij dus fucking wel hè? Een... Wij zijn officieel bedankt. Is het zo? Ja, ik weet niet of Obama, of door de minister van de Defensie, voor onze de deelname in Irak. Oh ja, uh, Scott Hegel. Die was met, uh, met Hennis. officieel bedankt. Hennis was helemaal trots op. Ze stond een glimlach en daarom En daarom, en als je uh, 500.000 euro overmaakt, dan word je mooi niet genoemd hè, in het Witte Huis. Nee, dan sta je ergens op de laatste bladzijde van het boekje. Ergens een kleine, kleine banner. En wij zeker op de ene laatste. <laughs> ja. Ja, oh. dat is nog wel. Een nou, klein, maar... klein moet je luisteren wat, nog, wat, wat we allemaal doen? Wij als Euro, machtige Europa. Het land gaat dus opereren vanuit Jordanië. Belgische F-16's komen in actie vanaf dezelfde basis verwacht wordt dat ze binnen dagen, zo niet uren, beginnen met aanvallen op IS. De Britten hebben een vaste basis op Cyprus. Dinsdag voerden ze de eerste aanvallen uit op stellingen van IS in Irak. De Amerikanen hebben vliegdekschepen in de Persische Golf en de Rode Zee. Verder vertrekken er in ieder geval toestellen vanaf basis in Qatar, Kuwait... en de Verenigde Arabische Emiraten. De Fransen hebben ook een basis in de Verenigde Arabische Emiraten. Frankrijk bombardeert al in Irak en doet dat op termijn misschien ook in Syrië. Deense gevechtstoestellen komen in actie vanuit Kuwait... Wanneer ze voor het eerst gaan bombarderen is onbekend. De Turken besloten gisteren dat het leger zo nodig kan ingrijpen in Syrië. En als ze de vliegbasis in Sierlik ook bestellen voor buitenlandse gevechtsvliegtuigen, dan heeft de coalitie er een belangrijke uitvalsbasis bij. Nou, dat is nieuws uh, waar je mee kan. Toch? Dat is nieuws waar je vrolijk van hebt. Hoe, hoeveel doen we nou mee? -of een paar landjes. 11 20, 15. Denk niet. <laughs> nee, dat is het niet. <laughs> Toch? en dan is het juist in zo'n moment Ja, meer dan genoeg hoor. Niet goed. Okay. is het belangrijk dat Nederland zich daar profileert en dat, uh, dat gaan we ook zeker doen, Kijk, en, dat we doen we, en dat doen we al wij zijn een land van woeste mannen en wilde vrouwen wij zijn een vechtlustig land Mick. ons ja, ja. Nederlanders maak je niks wijs ons leg je geen wetten op die we niet willen ons, ons dwing je geen dingen af wij hebben F-16 we zijn die eenzame fietsen met de, met de, tegen de wind in fietsen. Met het hoofd tegen de wind in. Bij ons? Nee, probeer ons land maar eens te bezetten. Nou, dat lukt je niet hoor. Dat lukt je niet zo gauw. Nee, nee, Daar nee. heb je zeker een dag 6 zes voor nodig. hè <laughs> Nou. En dan nog. hè He? het bezet is, loop je niet lekker in die polen rond, hoor. De wetenschap die ieder moment door een woeste boer aangevallen Ah, flikker toch op, jongens. We zijn nog geen vecht. Want dan, die maken we nou al wijs? In de hele geschiedenis niet. En daarom vond ik hem nog wel uh, is een goede opbouw naar de volgende clip, trouwens. Goed gedaan. Rutte vergeleek. Uh, Rutte heeft uh, Hitler gekleineerd. Ja? En, en, en Hitler was al niet erg groot. Nou, hij wordt van, al niet, wordt vaak neergezet als, als, als, als een. De sloeft er is. al niet lekker op. Nou, hij wordt al vaak als een of andere mafketel afgebeeld. Maar nu wordt hij helemaal gekleineerd. Namelijk? Rutte vergeleek ISIS met de nazi's. En dat gaat het ook een beetje over, uh, als je door. Nou, nou, nou, dat is een maar laten horen. Ja, ja, ja. ja. De inzet van Nederlands F-16's in Irak kreeg gisteravond brede steun in de Tweede Kamer. Tuurlijk. Premier Rutte van Huis uit Historicus kwam daar met een opvallende uitspraak over de militaire inzet tegen IS. Hij vergeleek die met de strijd tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Islamitische staat is in zijn ogen net zo bedreigend voor onze rechtsstaat als de nazi's in 4045. Historische vergelijkingen gaan altijd mank, weet premier Rutte. Maar op één punt is de vergelijking met de oorlog zeker op zijn plaats. IS is, net als het nazisme, een bedreiging voor onze samenleving. Wij moeten onze kernwaarden, als dat nodig is, met hand en tand verdedigen. Hoppa. Dat is niet dat nodig. Dat geldt toen en dat geldt nog steeds. Premier Rutte. Met hand en tand verdedigen, dat geldt toen en dat geldt nu nog steeds. Ja. Zes dagen, hè? Vijf dagen? Vijf dagen. Dan gaan we de winnaarsbrug op. Het is nog een kromme vergelijking, maar we zullen misschien legt hij nog even verder uit, toch? Ja. Dat hij niet helemaal zo bedoelt. Waarschijnlijk niet. Daarom blij met de brede politieke steun die de Tweede Kamer gisteravond voor de missie gaf. Daarmee laat Nederland volgens hem zien zich tegen het kwaad te weer te stellen. Net als in 4045 in de oorlog tegen de nazi's. Hij en? moet wel van het hart dat wat daar toen gebeurde onder de vlag van een uh, op hol geslagen uh, perverse ideologie... <laughs> ...ons alleen maar kan sterken in onze strijd tegen de afschuwelijke gewelddadigheden... Van ISIS. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen militaire actie. De overgrote meerderheid steunt de inzet van de f 16 En ik kan u zeggen dat ik de noodzaak om in te stemmen met de missie nog nooit zo sterk heb gevoeld als bij deze missie. ISIS is een ramp voor Irak, een vloek voor de regio en een rechtstreekse bedreiging voor onze eigen waarden en open samenleving. Maar je wilde zo onze eigen zo waarden? Plat. Ja, je hoort hem niet. Je hoorde wilde Wilders niet. Nee, maar ik zou versteer... Dat ik dit nog veel erger vind. Is Wilders een bedreiging van mijn eigen waarde? Ga ik minder over mezelf denken? Isis. Of Isis. Of zo, Wilders ook. Ja, maar, uh, sowieso. Ga ik minder over mezelf denken? Omdat Isis bestaat? Flikker erop zeggen. Uh, als je tegen mijn maar liefde doet, dan goed. Maar... Diederik hier zegt dat, Joost. Als Diederik het zegt, dan is het toch zo? We kijken naar de peilingen. Hoe goed die doen? Diederik. <laughs> ja. Als ja. Diederik het zegt. Ja, daar, daar heb je een punt. Diederik, het mannetje wat uh, met, een, met een trots gezicht toen door de Bilderbergers werd gebruikt als een uh, decoy. Diederik, het mannetje wat uh, bekend stond als de activist en die een huis van vier ton komt dan afrekenen. <laughs> ja. ja. Het mooiste was met de Bilderberg. Dat die gasten zaten helemaal niet in een gebouw, bleek achteraf. En Diederik werd daar neergezet alsof, alsof ze er allemaal zaten. Ze Zat bezig... Ja, dat het niet eens? Nee, ik, ik heb daar uh, dingen over gehoord. Uh, dat het een vols vlek zou uh, ja. gebeuren. En dat, want normaal staat het hele plein vol met complotters. die allemaal zo. De wouw ze een vols vlek plannen. Ja. Zodat die complotten ze de schuld kregen. En ook nog eens dat die hele pui eruit zou blazen. En ja. dat, dat er ook nog een hele hoop van de kopstukken van de alternatieve media meteen gedood uh, waren. En daar, ja. Uh, maar dat, nou, dat is een lang verhaal. Maar in ieder geval, op een gegeven moment hebben ze alleen Diederikje daar gelaten. En het schijnt dat er echt bommen en alles daar <laughs> in lagen. Was. Er is een van die lui die had het door. Omdat hij vanuit zijn uh, perspectief vols vlek produceerde. En die was daar aangekomen. En die had meteen zoiets gehad van, die had allemaal satanische bandenstapels die in, in pentagrammen lagen. Allerlei aanwijzingen. En die had daar een, een halve dag gestaan. En die had er zoiets van, er zit hier niemand. Ze zijn er niet. Er komen een paar limo's aan. En er komt helemaal niemand uit. Ze zijn hier niet. Hier klopt iets niet. En toen heeft hij dat wereldwijd gemaakt. Uh, ja, en dan kan je er niet, niet echt mee doorgaan als het wereldwijd gemaakt is met al die aanwijzingen. Dus waarschijnlijk hebben ze alleen Diederik te laten staan. Maar goed, dat is even een... Uh, en terecht, vuile Rotterdam. Ja, zo belangrijk is die voor ze. Maar komt, uh, hier gaat, komt hij nog een keer. Rechtstreekse bedreiging voor onze eigen waarden en open samenleving. Bombardeer ze maar plat. De F-16's kunnen <laughs> dit weekend al boven Irak in actie komen. Dat is pas duidelijke taal. wij. mijn ze het liefst niet in de show. Nee. Maar op deze manier vind ik het goud. <laughs> Bombardeer, Bombardeer ze maar plat. plat. <laughs> oh. En dat, uh, uh, ja. Hij is een zionist en hij zal ook niet ontkennen dat hij een zionist is. Ja, van de week zag ik een veel uit zijn VVD-tijd. Over een jaar, denkt voordat hij zijn eigen partij oprichtte. En daar had hij het nog heel goed voor met islam. Wat hij een vredelievende, uh, vredelievende godsdienst noemde. Hoe uh, noemde je dat? Praten in je straatje? In je eigen straatje? Toen ja, was het een straatje, was. Uh, nee, nou ja, nee. hoe je dat noemt: een satanisch uh, baas. Ja. Hij werd ook genoemd, hè, door die getuigen. Hij werd ook genoemd dat hij daar dat uh, theatertje zat ja. Zijn met Rut en uh, Dick Berlijn en noem ze allemaal maar op. Giso. Wow. En zo, zo is hij. Nog niet. Het is uh, het is wel een irritante. Het is een irritant goede acteur wel. Hij, is... hij, hij speelt zijn rol bovengemiddeld. Hij maakt het veel plek. Ja. ja. Ik, ik hoorde hem vragen ook wat uitspraken doen. Ik weiger het om in de show te laten worden, maar hij speelt zijn rol. Ja. ja. Best goed. Mag ook wel eens gezegd worden. Satanische huften, maar voor de rest. Moeten we er nog iets erover kwijt, trouwens, Joost? Over uh, onze premier's en uh, uitspraken? Oeh. Nee. Blijf stil. Ik denk het niet. Nou, dan gaan we door met het volgende nieuws. Ik kan er gaan schelden op hem. Ik heb het uitgedaagd, hè, vorige week. Ik zei nog van Abu Bakr, die, die doet wie van de drie? Hij heeft de drie uh, onthoofd, ontzaagd. Hoofd eraf gezaagd. Ja. Ja, abu Bakr niet, maar Jari John, dat zwarte jurk. Ja. Ik zei, en, en, het, het blijft stil. Een dag later... Bam. Bam. Dachten ze, wat, Mickey? Hier, zagen we Ellen Hennings kop eraf. Hoppakee. Ellen Henning. Ellen Henning. Hij is gestopt met roken, mensen. Ik zat de uh, nieuwsbericht er even gooien. Want ze het, het is maar een korte. En dat was een hulpverlijf. Maar ze zeggen er gereed over. Ze hebben ze veel te druk met al die koeren en met al die, andere, <lacht> al die andere gezeik. Dit is alles wat ze erover laten horen in het signaal. In het weekend, waar normaal uh, andere items wel uh, hadden heel veel ruimte, die ik vergeten ben, zo belangrijk waren ze. Maar dit was het, uh, de tijd die ze erover uh, aan uh, besteden. Groot-Brittannië zal er alles aan doen om de moordenaars te straffen van Ellen Henning. De Britse hulpverlener werd maandenlang vastgehouden door IS. Gisteren kwam er een video naar buiten waarop zijn onthoofding te zien is. Premier Cameron noemt het een onvergeeflijke daad. Ja. De 47-jarige taxichauffeur Alan Henning was als vrijwillig hulpverlener in Syrië. Hier is hij te zien op beeld dat gemaakt is voor één van die hulpreizen. Afgelopen december werd hij ontvoerd toen hij in een hulpconvooi door Syrië reed. IS dreigde in de video ook al met de onthoofding van een vijfde gijzelaar uit het westen de 26-jarige Amerikaanse hulpverlener Peter Kassik. Ook hij werd vorig jaar in Syrië ontvoerd. God, Weer, Weer geen Nederlander. Kom nog. Doe het niet goed genoeg. hoor. Hm? En ergens kun je ook zeggen... Uh, nog steeds geen judic eerst, ne eerst Nederlandse slachtoffer. Begin bij jezelf. Meer, we ja. ja. ja. We, geen We zijn nog niet standen. belangrijk genoeg voor, ja, voor Djardi John. Inmiddels, zijn ik wel. Djardi John heeft nu weer een Amerikaan geteased. Ja, maar ik denk dat John heeft volgens mij een soort onuitputtelijke bron van, uh, van alle ontvoeren die er ooit geweest zijn. Ellen Henning was uh, trouwens een moslim, hè? Ze hebben een moslim uh, het hoofdstad. van Ja, moslim. Nee, maar hij is vrijwillig uh, ja Hij is zelf al. Uh, ja, Daarvoor? Noah Jenner Show was. En die op. anderen zijn ook allemaal namelijk. Eh. Uh, maar ook allemaal uh, Ja, dat moest verplicht. Ja. Deze was zelf al uh, een andere naam aangenomen. Hij was al uh, eerder, voordat hij ontvoerd was hij al een moslim geworden. Ja. Nou ja. Mensen, kijk het gewoon maar weer, dit filmpje. een beetje We hebben het net zitten kijken. Hij is een beetje afgeraffeld, is hij. Het, het is, is een, een snel filmpje. Snel, ja. anderhalve minuut of zo is hij voorbij. Hij mag maar even... Ik vond het Ellen Henning uh, redelijk plofkop had voor iemand die al uh, vanaf december in uh, ISIS kamp zit. Maar goed, nee, krijg maar goed is, te vreten daar. Nergens staat dat ISIS uh, uh, uh, slecht, per slecht moet zijn voor, voor, voor, voor ontvoering. Hij heeft niet meegegaan aan de Ramadan. Nee, die kan is krijgen. Ja, ik vind het zo. Onze meningen verschillen wel verder maar Ik vind het zo nep als wat. En jij denkt dat ze echt. Jij vindt ik heb dus het filmpje veel meer vanavond gezien en ik geloof dat het echt veel meer is. Heb je ook uh, dat interview gehoord uh, met. Uh, met een kameraad van hem, van Ellen Henning. Nee. Die was op de BBC, hadden ze een interview met een kameraad van hem. Nee. Niet dat ik weet. Ja. Uh, ik heb mijn twijfels erbij. Of, eh, als, voordat je dit gaat luisteren, voor de mensen thuis, doe alsof je, of leef je in, in een aflevering van Goede Tijden, of weet ik veel wat voor soap of serie je kijkt, als iemand die acteert. Dat wil ik even meegeven. Ja. Dan, dan luisteren we even. Ik, ik ga verder even niks zeggen. Dit is de vriend van uh, Alan Henning. Die door de BBC uh, werd uh, geïnterviewd. The captors knew that he was just an aid worker. This was just a game for them. They knew what Alan was about. I thought getting to know Alan for such a long time they would release him. So this was what we were holding on to. Are you angry? Angry? Angry is not the word. Angry is an understatement. First and foremost, I'm distraught, as is everybody, even people that didn't know Alan. You just need to look at one of his videos. I'm absolutely heartbroken. Not only have I lost a friend, I've lost someone who who's closer than my own brother to me. You know, being a non-Muslim... The amount of help he gave me on convoys, no Muslim, and I'll openly say that no Muslim gave me the help on these convoys that Alan gave me. Of course I'm angry. But I'm heartbroken. I'm absolutely devastated. I think a lot of people, as you say, that don't know Alan will be inspired by his story. Do you feel like some positive can come? Any positive can come from this. Positive has to come from this. The positive has to come from this, that this one individual has made such a difference. The people in Syria didn't know Alan, and they risked their lives. They risked their lives to try and find Alan whilst I was there. The whole world knows Alan. You know, would I have it any other way? He's done more. <laughs> He's done more than over one and a half billion so-called Muslims have done, and ultimately paid. <laughs> He's ultimately paid <laughs> the biggest price by sacrificing his life for the men, women, and children of Syria. Yeah. Eerste reactie. Eerste reactie is dat hij... Ja, dit is een verhaal natuurlijk. Dat ben ik mee eens. Mm -hmm. Dit is gelul. Dit is, dit is, hij, die man vertelt precies wat die script moet vertellen. Ja, dit is een politieke is dat nou... agenda. Ja, daar ben ik voor... Maar ik heb ook nooit... We hebben ook nooit een discussie gehad over of er een politieke agenda... Achter deze uh, uh, onthovingen zit. Ja, nee, dat, dat snap ik. Nee, maar deze, van, man, de deze man wordt... Deze Neergezet was... als, als iemand die Ellen Henning al, al, al jaren als bevriend zingen, samen allemaal mensen helpen. we nou, dat laatste op de laatste zin is die Ellen Henning's Sacrifice his life. is Nee, nou nee, dat is niet waar. Nou ja, dat is dus niet het... waardig, uh... als je er naar luistert ook, het is... Uh, ik kan me er ook niet in verplaatsen, want ik heb nog geen vriend van mij gehad die, die was het hoofd van afgezaagd hebben op video. Maar dan, dat zou ook echt piss zijn. Ja, maar goed, maar dat, dacht ik ook. Heb ik tijdens het luisteren ook gedacht. Maar, maar. Het nee, maar de zou. Je... kunnen dat een hele over-emotionele man. Maar. Ja, maar ga je, meteen, vertelt... ga je dan. meteen die hele agenda erbij proppen? Ik zou zeggen. Nee, dat de, de, de, de is een erbij vertelt. Het is on onnodig. Het, onnodig dit. En wat hebben we met z'n allen mee bezig. Weet ik veel. Maar, de hele verhaal inderdaad. Uh, uh, he did uh, things, but uh, that one billion Muslims didn't do. Ja. Yeah. Yeah. En, en, en ik, ik krijg steeds een, dat zei ik straks al, ik krijg steeds een visie smaak bij dat hele ISIS gebeuren. Niet alleen dit, gewoon ook wat ik net al zei, dat ze, ze worden, overal zijn ze, we, we komen er zo op. Ze worden gebombardeerd in Irak, uh, overal zijn ze bezig, en ze zijn weet ik wat allemaal aan doen. Ze krijgen, uh, het, is, het is haast onmogelijk, het is net een soort uh, dash van ISIS is een groot geloof, ISIS bestaat niet. ISIS bestaat. in zoverre dat het, de, wat ik straks al zei, dat het een, een heel, uh, goed geschilde huurlingenleger is. Maar niet, uh, uit op een kalifaat waar je moslims nee. leven en die shit. Nee, natuurlijk niet. Nee. nee die, zijn, die, die worden betaald. Die worden ja. dik betaald voor hetgeen was te doen. Ja. Ja. <laughs> Precies. Maar dat hele, dat dit hele gedoe met die, eh, uh, met die, met met met die, met die, met die John, met zijn zwarte jurk aan, dat hij met de. Uh, Obama, dit is van joh, is met zijn Londense accent. Ja, en als of, Nederlandse versie ja. daarvan met die, met, die, met die ja, die is van afgelopen week... ...met, met zijn kop helemaal ingewikkeld in ik, ik, ik weet het allemaal niet. Een en we moeten geloven dat als je dus een journalist in Syrië bent... Ja, dat moet je niet doen, je wordt meteen gepakt. Maar die, die, die gast van het NOS, die loopt er gewoon in het kalifaat in en uit... ...alsof er niks aan de hand is. Ik vind dat, dat is met, met de weekrader de worden. Echt. Dat, dat, dat, dat maakt wel verder niet uit, want het uh, dient een agenda. En er gaat nog iets groots gebeuren binnenkort. Dan zijn ze duidelijk op oud. Ja. Maar goed. Zo. En dan maak ik het niet meer mee. Nee, of, ja, of, of, of als hij nog leeft, wat ik denk, dat hij uh, onder een valse identiteit of zo ergens anders zit. Het hele, wat ik ook gewoon een keer uitgezocht heb, een paar weken geleden, toen, toen ook de derde onthoofd werd. Dat ik in Google ging, en dan kan je op datum zoeken, en dan ging ik voor, een paar maanden geleden, een aantal jaar daarvoor, tot en met een paar maanden geleden, ging ik dan zoeken op die James Foley. En dan kan je denk ik ook bij hem doen. Je vindt helemaal niks dat ze ontvoerd zijn. Dan ga je bij december kijken wat ze hier beweren. Hij werd in december ontvoerd. Als een Nederlander, een Nederlander die uh, ontvoerd wordt. Dan hoor je het meestal uh, vrij snel. Ja. Als iemand van de NOS of, uh, of RTL of uh, wat dan ook. Wat voor krantje of, of wat of wie dan ook. Dan hoor je. En dat, je hoort er wordt helemaal niks over terug. Dat is constant. Dat is, ze maken een filmpje. Hier zie je ziet hem... Uh, Kijk, eens, hij was een, een, een hulpverlener. Hij, oh, hij hielp juist mensen. Hij hielp, en nou maken ze hem dood. Zo Soms... ja, maar het kan, het kan wel. Het kan. Het kan het kan. Ja, het kan. Mee eens, eens. Maar goed, we gaan verder met, uh, met bomben in Irak. Want daar ging het uh, in Nederland natuurlijk alleen maar op. Daarom hebben ze ook weinig tijd voor Ellen Henning en zo. Wij waren het kleine landje dat als eerste met een grote coalitie mee ging en bommen ging gooien. Ja. Wij waren ook. die helden. Ja, nou kleine... vergeet me. Nou, ah, fuck you, echt niet. <laughs> van alle landen die ons hadden kunnen verslaan. Ja, of overvangpupelen. Eh? Waar ze nou een, weer zo'n Waal aan de macht hebben. Hoorde ik gisteren. Ja, ik volg het niet meer. Ik, volg het uh, ik, ik heb het ook niet geklipt. Het was een, een of andere, ze hebben een nieuwe premier. Nu, eindelijk ik, ik ben weer. inmiddels op het punt dat ik zeg, Vlaanderen, afsteken. Je hebt nu, dat gaat heel snel kapot hoor. Daarom is het ook niet nieuwswaardig. Maar je hebt die Bart de Wever van de Vlaamse nationale ja. uh, Naties. Ja. Die regeert nu samen met een of andere Waal. En een Waal die een paar maanden geleden... zoals we hier in de verkiezingen doen... op tv elke keer zei... nee hoor, met die uh, Bart de Wever. dat zei hij dan in het Frans... maar met die Bart de Wever... Nou. Uh, no, no, no, no... merde, <laughs> Po, po, po. En die ze werken nou samen. Dit was al te veel zendtijd voor ze. Veel en, België. Ja, maar toch moet het gezegd worden... de volgende clip... ze hebben ons afgetroefd. Maandag was dit. Als ik het goed herinner heb, Op zondag. In ieder geval één dag... Voordat wij... Vieze ja, gore Belgische rotflikkers. Ja, komt ie. In de strijd tegen Islamitische staat in Irak... gaan Nederlandse f 16s nog deze week hun eerste doelen bombarderen. Ja. Gisteravond kwamen ze voor het eerst in actie... voor een aantal verkiezingsvluchten. Ja, dat hadden ze wel gevlogen. Ze wel gevlogen. Zo begint het nieuws. Dat je hoopvol op je bank zit en denk hoopvol. Ze vliegen al. We gaan wel. Dan... We winnen van die Duitsers, we winnen van die Belgen. This is our red race. Ja, oké. Okay, Engeland, Frankrijk, Amerika... Dat zijn gewoon echt hele vieze flikkers en grotere landen. Natuurlijk, die, die moeten we laten voorgaan. Allah. Dan de kleine naties. Ja, Duitsland en België. Kleine naties. Die pakken. <laughs> kleine kleine naties, die pakken we. Ja, fout gedacht, Mickey. Nederland doet mee met zes F-16's en twee reservetoestellen in Irak. Ze opereren vanuit Jordanië. Gisteren hebben vier Nederlandse straaljagers gevlogen. Daarbij hebben ze nog niet geschoten of gebombardeerd. Het commandocentrum in Qatar beslist wanneer de F-16's hun eerste doelen aanvallen. Een Belgische F-16 heeft gisteren wel een bom afgeworpen: op een vrachtwagen met wapens van Islamitische Staat. De <tie> <tie> ja. Australische luchtmacht kwam gisteren ook voor het eerst in actie. Twee straaljagers voerden hun eerste verkenningsvlucht uit boven Irak. Ja, maar die Australiërs hebben nog niet gebombardeerd toen. België, het is twee dagen zelfs eerder. Hij zei: gisteren hebben ze al gebombardeerd. Twee dagen eerder zelfs. Allee. Australië heeft acht gevechtsvliegtuigen en een toestel om ze in de lucht bij te tanken. Wat heb je daar nou aan? Australië. Dat is een land, dat is een, groot, dat is een continent. Ja. Die sturen acht straaljagers. Ja. Wij sturen er ook acht. Ja. Ja, maar dat valt ook tegen. Dat hoorde ik dus bij, bij Curry. Uh, Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Je hebt dat Five Eyes. Dus je hebt dat, de, de, de Engelsprekende maatjes van ja. Amerika. Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, groot brittannië <lacht> en de VS. Canada. Ik geloof dat ze 2 miljoen gestort hebben. Die is afgekocht. Die zijn ook best groot. Australië dit. En Nieuw-Zeeland was wel erg. Die hadden geloof ik wat dekens en, en, en, en, en, en nog iets. Ook helemaal niks. Dus, ze hebben er gewoon niks mee of zo. Het is echt een aangelegenheid van, van chill-staten. En België heeft ons daarop afgetroefd. Ja, ik vind het jammer. Ah. Ik vind het onnodig. Ik wil bijna de oorlog met België gaan... Uh... Nou ja, ik vind het wel een provocatie. Mm. Wat de fuck man. Ik wist niet dat België echt... dat vliegtuigen echt, echt, echt vliegende, vliegende had. Ik weet ook wel hoe het gegaan is. Inside informatie. Die Belgen doen... willen... Ze zetten zich heel altijd tegen ons af. Hè? Die Hollanders, hè? die diknekken. Oh, die diknekken. Ja. Maar ze hebben zelf geen flikken. Hè? Ze hebben... Het uh, hartstikke... waar wij het vaak over hadden. Het is een gesplitst land. Ze hebben geen eenheid. Ze hebben geen goede basisen. Wij Nederlanders regelen dat. Hennis regelt dat voor ons. En Franski. Waarschijnlijk. Omdat hij veel talen kan. Wij re regelen een basis in Jordanië. Waar we... Hè? Ja. Onze basis in Jordanië. Bomp the fuckers. Dan komen ze aan. Allee. Allee. Wij willen graag meer doen. Maar... We hebben geen basis. En ze weten ook niet hoe het moest. Dat weten ze. Ze hebben er geen verstand van. Hoe vaak heb jij nou gehoord dat... Dat Belgen een oorlog met iemand voeren. Dus onze jongens hebben alles rustig uitgelegd. Ik heb nog nooit gehoord dat België met iemand oorlog gevoerd heeft. Wij roepen er al maanden tot op. Ja, dat ja, is Belgisch Congo. Uh... Congo is ja. anders ook. Ja, dat is waar. Maar dat was ook een ongelijke strijd toen de tijd. Ietsjes. Ja. Maar voor de rest. Ja, ik, ik kan er best wel een beetje over opnemen dat die Belgen eerder zijn. Ja, ik denk dat onze jongens hebben waarschijnlijk heel rustig uitgelegd hoe dan allemaal Vanaf werkt. Vanaf onze basis, hè? Het heeft gezegd, kijk, vlieg maar eens een keer met een echte bom, een uh, stukje. Ik, denk ik dat, dat het wel een Belgische Belgische kutpiloot, is natuurlijk gelijk weer een proefrondje met een bom, gelijk gaan vliegen als een gek. Waarschijnlijk was het zelfs nog een Nederlandse F-16 ook. Dat moet ik weer zeggen. Dat zit met te denken. Dat is natuurlijk. Want die gasten weten toch niet hoe ze een F-16 vliegen ja. normaal. de moe erop. Dat kunnen ze niet. Ze hebben gewoon drie r niet nog op steenkolen vliegen. Ja, ze kunnen nog net een patatkram aan langs de weg zetten. Ja. Waar hebben we daar toen gereden? We hebben die snelwegen, snelwegen van ze gezien met de stoplichten. Verschrikkelijk. Ze kunnen geen weg gaan leggen, ze ja, snappen ze geen, geen verkeersregels. Ze snappen geen verkeersborden. Ook niet. Want dan zetten ze Stevens achter de afslag neer. Ja, ja, ook nog. Oh ja, het zijn Mongolen. Ja. Plaatsnamen, Ander, uh, anders. Ik schaam me achteraf diep dat ik een uitzending of no, 30, 40 lang misschien wel... Maar even één zelf het met het Belgische kutvolk. Ja. Ik zou het ik graag doen. Ik was in een, in een soort baan, denk ik. We kunnen nog achteraf erom uitknippen. <laughs> <laughs> Als we een producer zo gek vinden. Om het allemaal op te zoeken. En dan, nou. Ja. Maar gelukkig een dag later. En vandaag weer, hè. Vandaag weer. Vandaag en het was weer. twee keer al gebobberd. Ja. Ja. Ja. God komen we zo. Nou. Komen we zo. Want eindelijk heb ik de clip ook genoemd. Eindelijk. Ik ga het ook worden. eindelijk draaien. Want... Die opbouw was even nodig, maar hier ging het uiteindelijk om. En het wordt bijna met, met, met gejuich ontvangen door de nieuwslezers. Okay. Dus vroeger was er wel eens als er iets gebeurde dat ze een beetje... gezicht trokken van... ...zo en zo doden. Nee. Ja, we zijn er. We zijn er. Bump the fuckers. Goedenavond. Voor het eerst hebben Nederlandse F-16's hun wapens gebruikt hey. in de internationale strijd tegen de Islamitische staat in Noord-Irak. In totaal gooiden twee F-16's drie bommen op voertuigen met IS-strijders. Oh, dat is wel hè. Die Belgen kunnen wel uh, twee dagen eerder zijn met één bommetje op een vrachtwagen. Wij doen één vlucht en dan gooi drie bommen. Twee bommen. Twee. Dat is toch wel normaal. Meer is die Belgen. Dat is bewapende voertuigen. Juist. Hoppakee. Bewapende voertuigen. Twee bewapende voertuigen. Hoe doe je zo'n bom? Ik heb wel eens gehoord dat zo'n Amerikaanse ding een bom twee ton is. Paar tonnetje. ja. Dus we hebben vier ton naar beneden gepleurd en we hebben twee bewapende jeeps <laughs> neergeschoten. Maar die kunnen nooit niemand meer aanvallen, hè? Gelukkig niet. De Koerden zijn wel een stukje Daar bij. Daar zijn ze vanaf de koeren. <laughs> Vraag ze het maar in Kobani. Daar zijn we echt dol blij mee. Wat er ook in Kobani gebeurt. <laughs> Goed, er zullen dom. nooit meer het volle aantal gewapende jeepjes aan komen We lopen altijd een beetje achter tegenwoordig. Vroeger waren we als eerste erbij. De VOC. Daar waren we als eerste bij, Haantje de voorste. Ja, dat maakten we die oorlog zelf. Nu, maanden geleden zijn de ja, Dat is dom. Zaten die Yazidis op die berg. Toen hadden we over moeten denken. Dat hebben we zijn. laten lopen, ja. Dat hebben we laten lopen. Ja, daar hadden, daar hadden we bommen moeten gooien. We hadden die hier niet bombarderen. Ja. Dan had je in het wereldnieuws gestaan. Ja, ja. Nederland heeft een F-16 gestuurd naar de berg. Dit is toch water die naar de, de wijn? Wij. Die hebben het niet overleefd. Dit is gewoon water naar de wijn. Mosterd naar de maaltijd. Mosterd naar de maaltijd. Ze hebben ons het hart nodig. Maar dat is ook de agenda en de propaganda. Uh, ze hebben ons het hart nodig in Syrië. Maar wij gaan goed. In Irak Bombarderen twee bewapende jeeps. Yeah. Ja. Jij onderschat uh, de aanvalskracht van een bewapende jeep, oh, oh, ik wil ze ook niet, uh, niet belachelijk maken. Hetzelfde uit rijdt zich een jeep, die rijdt in, met gemak rijdt zo'n bewapende jeep in een uurtje of 37. Zo naar de grens bij, uh, bij Ik hoop het? Dus rijdt die, rijdt die, uh, Koop hoop <laughs> ik en niet, uh, niet de Achterhoek. <laughs> uh, Acht maar ook af. nog wel. Maar dan nou, zijn ze er bij ons. Besef je dat wel? Isis potentieel gezien kan ISIS in 72 uur bij ons zijn. Ja, maar dan zou ze toch ook ergens moeten tanken? Dat staat raar als je ergens langs de snelweg gaat tanken. Met, met, met een gewapende jeep. In Luxemburg hè? Ja, Dat is waar. Zwitserland komt er ook mee weg. Ja. Italië zo. Ja, dat is waar. Kutsen kunnen niet zo zijn. Dat kunnen niet zo zijn hoor. Ik maak het belachelijk. Uh, goed gedaan, jongens. Ja. Dat was die 4 ton meer dan, meer, meer dan waar. Ik zou nou uh, preventief al in Luxemburg gaan bombarderen. En vandaag weer een jeep, hè? Dat was vandaag weer. Nou, ik zeg, het gewoon toch een jeep van. Een wachtwarentje. Een bewapend voertuig of zo, Mark. Ja, doen. het is wel een Een pick-up dat ik niet Oké. Okay. Ja, ik ben zo verheugd door dit nieuws. Zullen we gewoon verder luisteren? Ja. We waren op dat moment in gevecht met Koerden. Oh, die even. voertuigen zijn vernietigd, Hoppa. Defensie. En de IS-strijders die erbij hoorden zijn om het leven gekomen. Weet je? Ja! De F-16 zijn naar het gebied waar uh, die gevechten plaatsvonden gestuurd... De vliegers hebben daar zelf ook de situatie op uh, de grond bekeken. Ze hebben de voertuigen kunnen identificeren. En vervolgens hebben ze die voertuigen met een bommen uitgeschakeld. De twee F-16's stegen vanmorgen op vanaf de vliegbasis Azrak in Jordanië. Daar zijn Azraq? ze samen met de Belgische F-16's gestationeerd. Wie hoeft het? Dit zijn archiefbeelden. Beelden van vandaag hebben we niet. Oh. De doelen die de Nederlandse F-16's vanmorgen onder vuur namen, lagen in Irak, waar Koerdische strijders op de grond vechten tegen IS. Het was ergens in Noord-Irak waar IS met zware mitrieurs op pick-up trucks Koerdische oh, pick strijders onder vuur nam. Waar... Ja toch, pick-up trucks. Ja. Het was ergens in Noord-Irak. Wat is dit voor informatie ook? Wat hebben we hier aan? Ergens in Noord-Irak. Uh -huh. ja, dit zijn archiefbeelden. Vandaag... Ik weet niet, ik ga niet zelfs echt gebombardeerd hebben. Pff, wie, ik weet het niet. Ik ga ervan even wel, Mick. Ik, ik ga vanuit zelf... even wel. Als het trotse leven. Ik hoop het. Ik hoop dat we dan... Je ja. hoort paar... dan... niet waar, je weet niet niks. Komen ze van Koerden geraakt Als het erop aankomt, weet je wel, met, met de Rare Revoluties heeft iedereen een Twitter-account, wordt van alles getwitterd. Maar hier hoor je niks. Je hoort geen Koer Twitter twitteren van. Twitt ja, Dank je Ook ja. hoor je nooit, hè? Ja. Dank je wel, uh, Nee, wel zeker als wij. Als wij Hoe uh, uh, hoor je die dingen? Koer weer in de vesten. Ja. Lachen, en helpen sturen. Lachen en ons beschimpen. <laughs> lachen. Ons gewoon als land beschimpen en voor lul zetten. Tegenover de rest van, van, de, van de vrije westerse wereld. Maar als we dan eindelijk gewoon lekker een beetje lekker mee bombarderen naar Irak, doden op ons geweten, bam, bam, bam, bam, bam, fors, dan is er geen Koer die even zegt van, je, net niet lijven inbelt, en zegt: jongens, bedankt, tof. Nee, maar dat bedoel ik, daar ik word ik een beetje moe aan. van. Daar word ik een beetje moe van. Wel altijd klagen, demonstraties houden. Als het niet goed is? Ja. Er wonen ook, wij, Je hoort het toch, de Koerden kunnen toch ook het nieuws luisteren? We helpen Koerden in Noord-Irak. Nu is het niet goed genoeg, de Koerden in Noord-Irak hoef je niet te helpen, we helpen de Koerden in Syrië. Wat een zijkers. Ja. ja. dat bedoel ik. En dan denk ik, liggen het aan mij, is het weer gevaarlijk om dat te zeggen? Het kan me even niet schelen. Deze good old boy. <laughs> zeg het ook gewoon even. Ik kan er nergens op slaan. Ah, al, al, al, toen de nazi's in Nederland in, in 1940, 1942 oh nee, was het, aanvielen. Pakten de Canadezen het ook niet iedereen. Nee, maar dan, dan, dan, dan, dan zouden ze, ja, precies. Waren de Canadezen, in, uh, die waren eerst, omdat het niet anders kan, kwamen ze in Limburg aan. Dan gingen wij toch ook niet klagen in Wageningen. Of zo van... Een oh, oh, oh, uh. beetje wel, want het was namelijk... Uh, de... Of nee, ik bedoel te zeggen... Die, die, die mensen in Limburg of in Brabant waar ze als eerste kwamen... Die zeiden dan ook die, niet tegen die kan... joh, help eerst Wageningen. Uh. Dat is, die hebben het veel harder nodig dan ons. Doe eens een ton, help hun, we gaan demonstreren. Ja, die zaten zich vol tevreden op die, op die uh, spekhol rijden. Elke natie minder was toch goed. Wat is er voor gelul? En dan bedoel ik dat ik toch een beetje moe was van die Koerden. Koerden zijn, eerst, maar een beetje Je kunt toch stellen, Koerden zijn de Limburgers van Europa. Nou, dat lijkt het wel op. En ik, ik, ik... Zelfstandig kunnen ze echt helemaal niks. Nou, het is ook maar goed, dacht ik van de week. Het is maar goed dat die lui geen eigen staat hebben. Dat waren we gewoon, die hadden we nog erger geweest dan het kalifaat. Ja, maar die eigen staat gaan ze ik wel van krijgen, want ze hebben nou zonder wapens. Ja, dat zou een slechte zaak zijn. Als je die gasten een eigen staat geeft, denk ik. Ja, dan ik. kunnen we Koerden allemaal bombarderen. En ze verkrijgen, als je, ik hoorde op No Agenda, wat ze allemaal voor wapens krijgen. Er zijn ook heel veel landen die alleen maar wapens geven. Ja. Echt munitie en, en, en machinegeweren en weet ik het wat allemaal. En allemaal naar de koeren. Die zijn vaak het, het best bewapende land in de, in de, in de hele Midden-Oosten. En die geven we dan een eigen staat. Ja, want tijdens dat ze een eigen staat hebben, vinden we het waarschijnlijk een gevaar. Waarschijnlijk en dan gaan we ze bombarderen. Oh, ja, en we hebben zie... die, die, die, die, uh, die F-16's, laten we daar waarschijnlijk gewoon staan. In de ja, die geven ze, let op, die dan. Oh, die geven de Koerden die F-16's. ik ga toch door doorstrijdvaarters. Ja, dat is toch oud. Ik geef hem maar die Koerden. <laughs> Let op, ja, wat jij al zegt. Ja, ja die hebben straks eigen staat en zwaar tot de tanden bewapend en die, en die gaan dan... Ja, ja, ja. Oh, we hebben nog een stuk van het nieuws. We zijn, we zijn ook zo enthousiast over hè? Precies wordt niet verteld. Met het vernietigen van de voertuigen heeft Nederland nu de zogenoemde luchtsteun verleend aan de Koerdische strijders. Okay. Als het gaat om close air support, dus het steunen van de grondtroepen wat vanmorgen is close gebeurd, dan zijn ze in de lucht en dan kunnen ze tijdens het vliegen eigenlijk gevraagd worden om steun te verlenen aan de grondtroepen. Maar ze kunnen ook ingezet worden op vooraf geïdentificeerde doelen, bijvoorbeeld kampen of commandoposten of munitieopslag, ga zo maar door. Dus er zijn verschillende manieren waarop die F-16's worden ingezet, maar vanmorgen betrof het close air support van de peshmerka tijdens. Hennis die klinkt ook echt gewoon blij. Hennis is dol, maar dat kan me wel voorstellen. Mink, als, je als minister van Defensie is er maar één ding dat ik mooi Ja, dat is een oorlog. Dan ben je toch defensie? Dan ben je een minister die over, over 40 jaar nog herinnerd wordt. Hoezo heet het niet minister van Oorlog? Wat het nou defensie is. Wat is defensie? We gaan naar, naar, naar Irak en we gaan daar bommen gooien. Wat heeft dat te maken met defensie? We verdedigen onze uh, Europese normen en waarden. Oh ja, dat wel, natuurlijk. Ja, ik, ik, ik denk soms buiten de propaganda. Ja, nee. Ja. Stop ja ik moet doen nou goed we hebben dus vandaag weer gebombardeerd we zijn vol op het uh, moment ik ben trots ja ik ben trots dat ik uh, Nederlander ben <laughs> Krijg je trots ja, ja. <laughs> ik het, ik denk dat we draaibrieven krijgen ja dan die kans is dan weet je. ja ja wel onze eigen luisteraars er toch God ik ben eigenlijk op zo'n punt gekomen dat me echt geen flikken meer uitmaakt ja ik zit wel aan te denken dan schrijf ik, dat, ik, dat, ik, dus ik heb misschien een, paar, een aantal nare over de koerden geroepen. Je moet Koerden ook niet in. Ja, maar nou, er zijn er wel ook wel zeikers nu. Dat meen ik. Dat meen ik. Van mijn hele tirade. Dat meen ik. weet niet hoeveel Koerden er in je buurt worden. Weet maar interesseer me geen rol. Zijn... Ik, ik moet laten zijn we Ik moet straks weer naar huis. Hoeveel Koerden ken jij? Ja, dat weet ik niet. Ik ken eentje. Uh, Bij Die zit in een bak. <laughs> ik ken denk ik geen Koerden. Maar ik ken wel Turken. Die ik misschien als Turk zie. Maar die feitelijk Koerd zijn. Nou, dat zou kunnen. Maar je kan het niet vragen. Want je kan niet naar een Als je iemand die, die je als Turks beoogt. Lijken ze op elkaar. Turk spreek like Ja. het. Dus, maar je kent niet tegen een Turk zeggen: uh, Ben je Turkse of Koers? Want dan wordt hij heel kwaad. Dus je gokt er maar een beetje. En dan denk ik uh, hij is wel een Turkse. Als hij ergens in een, uh, in een Turkse e -e -zwama, eetcafé zit. En zit kei, ze hebben de tv aan. En Kalatazeray of En ze juichen keihard. Dan is het een Turk. Dan is het een Turk. Dat, is, dat zijn de makkelijke. Ja. Die pak ik er zelf ook nog wel tussenuit. Als je tijdens Venabatje of Kalatazeray buiten loopt. En je ziet zo'n type. Maar, maar, zou je het een koord kunnen ja, het, het gevaar is als binnen een badje in kantoor een rij opstaat en buiten op het terras zit een uitziende man een sigaretje te roken en een kopje koffie te drinken. Dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Want dan weet je het niet. Zit hij buiten omdat hij koerd is? Maar dat kan ook nog Syrië zijn. Of een Het Ze lijken allemaal op elkaar. Allemaal. Ja, dat is gevaarlijk. <laughs> Net zoals met die met de Dat is de... halve van Balkanen, Die kun je herkennen. Ja. Goed. Ik denk dat we even nog door moeten gaan naar. Uh... Poeh. Ja, dit was eigenlijk het nieuws. We kunnen ermee stoppen. Ja, nou, uh, eindjes <laughs> wel. Oh, oh, oh. Oh, uh, Obama. Omdat, hij gewoon, omdat we dan een jingle kunnen draaien gewoon. Dat leuk is. Oh, mag, ik, mag ik voor Obama even, ik heb dus een belofte aan. Ik heb hem hier voor de uitzending verteld. Uh, die vriend van ons. Ja, oh ja, ja. En die heeft mij uh, uh, gevraagd om een statement te maken. We hebben hem als, als columnist gevraagd. Nou, dat worden we helemaal denk ik hij heeft na, na, na, na zes maanden ook nog steeds niks ingeleverd nu. Maar gisteren had hij wel een, keer een stemmen. Ja. ja. Dat ging over de zwarte Pieten kwestie. Ja, ik wil graag dat je dat... Even en er een hoop, uh, we gaan het daar verder niet over hebben. Maar hij heeft mij letterlijk gevraagd om even... Als mensen denken dat wij erg zijn. Ja, onze vrienden zijn erg. <laughs> want, want hij zei... dat hij voor iedere witte piet... Als hij iets wat zeggen zou hebben... zou er voor iedere witte piet die die zag... In de haven op, uh, in november straks. In Wageningen. In Wageningen. Daar wilde je negen voor doodgeschoten hebben. Niet mijn woorden, mensen. Nee, maar ik ga ook niet klappen hier of zo. Nee. Ik, uh, maar gewoon even laten horen dat wij nog niet zo erg zijn. Wij zijn niet extreem. Wij zijn in, in onze vriendengroep zijn Mick en ik gewoon gematigd. Mild? Mild gematigd. <laughs> Mild? Ja. Ja. ja. De, de woning is dan middel in, zeg maar. De papa. Deze los. Uh, voor iedere ieder, ieder Witte Piet. Tooi, nee, hè. Nou goed, over negen is gesproken. There is a need for a rescue mission. When the world is threatened, the world needs help, it calls on America. And that's the story. Ja, hij wordt steeds beter, Obama. That's how we roll. Ik heb maar hele korte clipjes van hem. Twee korte clipjes van hem. Welke niet? De, de eerste clip gaat u weer vertellen hoe goed land ze zijn en wat ze allemaal doen. Ebola, weet ik het allemaal, IT, alles wat ze zelf veroorzaakt hebben, daar komen ze natuurlijk op. Ja, we lossen ze ook op. lossen ze ook op, ze veroorzaken, ze lossen op. Ze ligt toevallig bij de Filipijnen met een marineschip. Ik zeg toch al van tevoren, als het gebeurt, toevallig ligt haar IT vlak bij Amerika. Zijn ze als eerste te plekken? toevallig altijd. Maar goed, de wereld is niet... Call Amerika. Juist. I think everybody applauds the the efforts that you've made and the size of the coalition that has been assembled. But most of them are, have contrib are contributing money yeah. or training right. or policing the borders, not getting particularly close to the yeah. to the contact. It looks like once again we are leading the operation, we are carrying Steve, most of the always, wet Steve, that's Al always the case. That's always the case. America leads. We we we are the indispensable nation. We have capacity no one else has. Our military is the best in the history of the world. <laughs> And when trouble comes up anywhere in the world, they don't call Beijing. <laughs> they don't call Moscow. They call us. Hey. That's that's that's the deal. I mean, it looks like we are doing 90% percent. Steve, uh, there is not an issue. When, when there's a typhoon in the Philippines, take a look at Who's helping the Philippines deal with that situation? When there is an earthquake in Haiti, take a look at who's leading the charge, making sure Haiti can rebuild. That's how we go. Uh, th th that's how we roll. <laughs> And that's what makes us America. That's uh, uh, uh, how we roll. I said That's how we go. That's how we roll. <laughs> <laughs> that's America. <laughs> that's America. I've closed it a bit. Stop, is that build her America even for themselves? Yeah. En, en, en trouwens ook heel veel Nederlanders hoor. Ik weet niet wat te deed, Die gaat dan wel eens met die uh, verslaggevers. Gaan ze in New York ga, of gaan ze dan de straat op? En dan gaan ze de Amerikanen op de straat vragen. wat ze van die domme Amerikaanse oorlogszuchtige propaganda vinden. Ja. En weet ik niet of ze dan precies diegene of precies uitzenden die in hun straatje passen. Maar diegene die ze allemaal op de camera hebben. dat zijn echt gewoon bloeddorstige rednecks. Ja. <laughs> Bam Zo. the fuckers. Je kan toch precies weten waar je gaat vragen. Natuurlijk. Ja, ja, en wie je uitzendt en wie niet. Dat, ja. dat, dat, natuurlijk zijn ze niet allemaal zo. Maar er lopen wel een, een zoortje rond. Ja. Jazeker. Heb ik heb nog één kort clipje. En dat is heel interessant. Want wat horen we Obama maanden vertellen al. Is dat uh, hetgene wat, wat, wat, wat jihadisten doen. Is ze lezen de Koran. En ze zitten, lezen de social media, via de social media lezen ze ja. en dan gaan ze de Koran lezen. En dan rijden ze zelf. Dat komt op neer. Nou, en dan zegt hij het volgende. They have now created an environment in which young men are more concerned whether they're Shia or Sunni rather than whether they are getting a good education or uh, whether they are able to uh you know, have a good job. Uh, many of them are poor. Many of them are illiterate huh? uh, and are therefore more subject to these kinds of uh, ideological appeals. Illiterate. Ongeleerd. Oh, me... Yeah. Hoe lezen ze al die? Ze kunnen le niet lezen, volgens <laughs> hem. En daarom zijn ze zo vatbaar. Maar ze, de andere kant vertellen ze dat ze via de social media worden lezen ze en, en, en de Koran is klein foutje, yeah, Barry. Ja, yeah, even hierover nadenken. Yeah. Ja. Yeah. Let's uh, uh, go. Vrij uh, <laughs> stop. Dat ja, vond ik uh, opvallend. Opvallende uitspraak. Iemand die bijna iets storms doet. Oh ja, wacht even. Oh yes, ja, sorry. Oh, nee, nee, ik, ik, uh, ik had er eentje die erop aansluit. Dat doe ik. Dit is ongeveer namelijk hoe ze dus het brengen in de Amerikaanse mainstream. Daar heb ik toevallig hier uh, bij uh, een clip van. Ja. komt to jihad, bro. Maar ze passen zich aan. Isis. Zijn fuckers. Het is een soort... Uh, uh, uh, het ja, is het beste van het beste weer. Ze zeggen niet zomaar via Twitter of via Facebook eh, nodig ze jou ja, dus vriend of zo, weet ik veel, of liken ze je. Ja? Ik weet niet hoe dat gaat. En zeggen ze komt het jaar? Nee, ze palmen je in. Zeg ja, maar een leuke vent hier wel. Ja. ben je te versieren. Ja. Daar gaat het nieuws over. Van de CNN's of van Fox. Een van die twee zal het waarschijnlijk geweest zijn. Question: Favorite dessert? Answer: Ice cream on top of a hot apple pie. How do you maintain your beard? Shampoo scented oils and a comb. Have you ever fallen in love? The day I embraced Islam. These are the questions posed to an alleged ISIS recruiter on Ask.fm, a site that's popular among teens. Approachable to the curious, accessible to the masses. His tagline, I'm just like you. <laughs> CNN cannot independently verify the man's identity. But terrorism analysts Mubin Shake confirm this man is likely an ISIS recruiter, based on his social media presence. Likely. He's a recruiter who is putting himself out there to some kid who just might be trawling, looking to see if he can cash in also on this little jihadi adventure uh, that they all think they're on. Shake would know. He's a former recruiter for the Taliban, who <laughs> later defected to work with Canadian intelligence Oh, over the last what? few years. Die expert, zegt ze, ik weet zijn naam niet. Uh, hij kan het weten, want hij was, vroeger uh, deed hij voor de Taliban hetzelfde. Ja. En daarna ging hij werken voor Canadese intelligence. <lacht> Ach, wow. Toevallig. Ja. dat is ook echt de carrière switch die je maakt. <lacht> ja, waarschijnlijk wel. Wat? Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk is het de normaalste zaak van de wereld. die Even kijken of ik nog even terug kan stukje. Ja, dat is de normaalste zaak. Ja. Ja. Uh, that they all think they're on. Shake would know. He's a former recruiter for the Taliban who later defected to work with Canadian intelligence. <laughs> Over the last few years, he's been tracking ISIS tactics on Western social networks from a variety of recruiters, <laughs> collecting Instagram pictures like this one before it was removed. It likened the ISIS fight to the video game Call of Duty. Propaganda posters full of heavy arms. Tweets telling readers to put down the chicken wings and come to jihad, bro. <laughs> Posts that make them look like average guys, playing Xbox. <laughs> Pictures of what they ate for dinner. On Ask.fm, curious readers inquire about ISIS married life. Do they own a house or get paid? Answer, they're paid $700 per wife. Another what? asks if he could join, even if he doesn't speak Arabic. In some of those answers, you'll see a kick username, encouraging users to message on a private app. As the process continues, some users are directed to more secure sites, like this password-protected jihadi web forum. Ooh. In a statement to CNN, Ask FM says it's focused on being able to understand and catch specific threats. The company says it's been removing profiles aimed at recruiting young people. Instagram says they don't allow terrorist groups like ISIS to promote their causes on the site. But Sheikh, who's been monitoring the activities for two years, says the Western world is playing catch-up. Ja. Ja, nou ben ik misschien niet het schoolvoorbeeld, want ik heb geen Instagram, Facebook en een hele muk. Ik zou gewoon eens weten wat Instagram is. Ja, dat is een foto iets. Oh, oh ja. Een selfie, selfie Instagram. Hoe maken ze contact met jihadisten? Hoe weten ze dat iemand vatbaar is voor. Wat is het? Ik, denk, ik ga denk ben ik wel gewoon eens een keer een de doen? Hè? Huh? Als jonge moslim. Ja. Ik heb geen idee. Ik wil, ik wil wel eens gerecruiteerd worden. Echt, dat is een groot bullcrap ja. Natuurlijk. Ja. Dat is toch ja. Zijn er jongeren die op, op, op Facebook zo ja. oproepen doen van uh, jihadisten gezocht om vragen te stellen? Ja, schijnbaar wel. Ze, dit moeten geloven wel. Ja. <coughs> Ik wil wel eens Ja. En dan moeten we wel geloven, inderdaad, dat het hele ISIS-leger uit duizenden van zulke mafketels ja. bestaat. Daar moeten we bang voor zijn. Als je de hele dag dus op social media zit en je. Oh, zo is Oh, dude. Come to Jab, bro. Yeah, lay down your chicken wings. Ja, het komt het ja. Yeah. Nou, daar hebben we te maken. Je zit de hele dag chicken wings te vreten en dan uh, een, <laughs> een, een uit, uit, uit, de, uit de miljoen. Die, die, die is zo dom down dat hij zegt van yeah, lay down my chicken wings, dude. Yeah, I can fight. De meeste chicken wings eten zijn negen. Ook nog, eens. Ja. ja, dat klopt. Chicken wings, I'm Het is een racistische, off, uh. racistische propaganda. Ben ik mee eens. Dat is propaganda porno. Ja. Dat, dat is het. Dat klopt gewoon niet hoor. Dat, dat gaat veel te ver. Gelukkig nee. zijn we in Nederland niet zo erg. Toch? Nee. Wat hebben we nog meer? Ja. Nee, in Nederland zijn we niet zo erg. In Duitsland wel. Altijd. Duitsland ja, op... is dus vatbaar voor. We zijn Heeft de geschiedenis geleerd. Iets beter in propaganda. Ja. ja. In Duitsland hadden ze een bericht van de week. Dat is echt belachelijk. Dat ze... Had ontdekt dat tussen de, de, de, de, de vluchtelingen, ja. asielzoekers, dus die gasten die al maandenlang kapot gaan in die, in die, in die kampen, ja. dat daar tussen de mensen die eindelijk toegelaten worden in Europa, dat daar het zitten een hoop ISIS-strijders tussen. Wat ja. gewoon onzin is. Wat, dat bedoel ik. Dat, dat, ja, dat was ook wel. nog een van die dingen die erbij kwam. Je hebt er dus een heel klein, 30.000 of 100.000 nou zijn. En je stuurt er ook nog een hele hoop, een paar maanden in zo'n vluchtelingenkamp... in de hoop dat ze opgepikt worden en dat ze naar West-Europa kunnen gaan. Waar slaat het op? Ja, dat slaat er op dat we een hekel moeten gaan <coughs> aan onze asielzoekers. Precies. Dat Wilders weer kan roepen, geen asielzoekers meer. Gewoon helemaal niet preventief niet meer doen. Weet je wat hij riep vandaag? Onze grenzen zijn binnen een jaar dicht. Wilders riep vandaag, uh, riep die. Hij mag, hij, hij mag niks meer over Marokkanen zeggen. En toen zei hij... Uh, ja, ik mag schijnbaar niet meer weer zeggen wat ik vind... want uh, het is gewoon een feit... 80% van de Nederlandse jihadstrijders... die zijn Marokkaan. Dat is een makkelijke. Compleet de het aangezorgen. 80% van de Nederlandse jihadgangers is Marokkaan. Ja, maar goed. Ze zitten waarschijnlijk nog wel dicht bij de waarheid ook. <laughs> ja. uh, het zijn geen... Uh, 80%... Het zou geen Rooms-Katholiek zijn. Hè? Nee. Van de moslimstrijders. Nee. Nee. <laughs> Maar in, uh, ik weet niet wie het uitlegt. Ik ga het gewoon even draaien. Want ja, dat was natuurlijk meteen een beroering in de Tweede Kamer ja. onder het volk. Dus van Ja, hoe... En in Nederland dan, hè? Want wij laten ook uh, ja. een handje vol Syriërs uh, binnen. Nou, daar er zit zeker er een, een vingervol uh, bij. Ja, ik bij. Heb, ik heb gezien hoe ze opgevangen worden in die, uh, in die hallen bij Zwolle. Ja. De IJsselhallen of zo. Nou, dat is net... Uh, met één ding. Ik ben een keer in Auschwitz geweest. Ik deed me erg. Uh, ik zag overeenkomsten. Ja. Dus het slaapvertrek in Auschwitz en uh, waar, waar de Syriërs liggen. Dus, uh, ja, Het is niet echt een luxe die je als ISIS-strijder gewend bent. Hè, met die fila's en zo. Seks ja. slaven en uh, weet ik het allemaal. Als je dan hier in zo'n bedje moet gaan liggen. Wachten tot je eindelijk opdracht krijgt van Abu Bakr om een aanslag te plegen in Nederland. Abu Bakr doet niks. <laughs> Abu Bakr is de kalief. De kalief is toch het uithangbord van het kalifaat? Het kalief van Likjilul. Ja, ik vind ja. het een lief van Ja. Ja, doet geen Je hoort er helemaal niks van. Niks. Nee. Ja. Onze pauze die komt er helemaal aan, er hangt een karretje voorbij en die dingen. Ja. Die het niks. Uh, geen uit. Re... En dat is dan een, een directe afstammeling van, uh, van Ali. Ja. Ja, nou, ik geloof het niet. Abu Ja. Van Ali. Ja. ja. Uh, geen aanwijzingen in ieder geval in Nederland. Wil je het horen? Ja. Dan, dat je ook opgelucht bent, hè? Want ik, ik zie wel een beetje die angst. Ja, het voelt. Angst, zenuwachtig. Wat, wat jij denkt meteen, Hoes, Wageningen heeft ook een asielzoekerscentrum. Dat dacht ik. Ja. Man, ja. Man, ik ben daar vroeger wel eens geweest. En dat is vatbaar voor... Uh, nou, dat ligt dichter bij Ede dan bij Wageningen. Kan ik je geruststellen. Ja, maar als ze door het bos heen rennen, als ze gewoon... Dan uh, ah, zijn, uh, zijn ze een kilometer of twee zijn bij ons. He? Een raketwerpertje. Dan zijn ze er zo. Ja, nee, ben ik mee eens. Dan gaan ze eerder naar kom. Maar ja. daarom ook dit nieuws voor uh, ons. Uh, ja, Dat we iets rustiger kunnen slapen. En door het geduld in Syrië en Irak zijn inmiddels honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. En het is mogelijk dat onder de vluchtelingen die naar Nederland komen potentiële IS-terroristen zitten. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen voor, zegt minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. De oorlog in Irak en Syrië zorgt in Nederland en andere Europese landen voor veel vluchtelingen. En het kan dat er tussen die asielzoekers ook terroristen zitten. Ja, dat kan. A er is een scenario uh, dat uh, uh, mensen uh, gewoon langs die lijnen ne naar Nederland of andere Europese landen zouden gaan. Uh, maar belangrijk is. Dat scenario is er fucking altijd. Ja. Altijd bij iedere. Vind ik ook een, een redelijk scenario dat er in, in, in het Ajax-stadion. potentiële polder-jihadisten zitten. Ja. Dat is namelijk inherent aan het feit dat er mensen rondlopen ergens. Ja. Zolang er nog vrije mensen zijn, is er een kans. Dat die slechte dingen gaan doen. Als je als je uh, uh, hersendode slaven hebt, wordt die kans kleiner. De kans wordt ook dat je van je, van je brommerje, van je fiets afgegraaid afge wordt, gedrogeerd wordt en je kont genomen wordt en gelinch wordt door ja, er... Mark Mar Mar Rutte en zijn vriendjes, die kans is ook aanwezig. Die kans is volgens mij groter dan, dan wat ze hier allemaal zeggen. Nee, groter dan aan de kant. Ja, dat, dat is zo. Maar dat schreef ik van de week ook in natuurlijk. Er is altijd, die kans is er altijd Ja, Er is altijd een kans dat er iets schrik is. En als we al die dingen, wat doe je met kinderen ook. De kinderen, als je kleine kinderen in de kamer rondom lopen... ja, er is een kans dat ze met een hartstikke punt punt van de tafel vallen. Ja. Maar ja, je kunt ze de hele leven beschermen ervoor. Maar het gebeurt toch een keer in het begin. Als je al die dingen af gaat schermen, dat is niet goed. Nee, Je kunt niet in ieder risico inbakken. Ivo opstelt wel. Ja, die probeert. het. Oh, we horen vandaag vaker. Die, die, die kan alles. Dat is een magic man. Ik ook uh, de Kamer informeer dat er geen concrete aanwijzingen voor bestaan. Zondag kwam in Duitsland al de waarschuwing dat terroristen, vermomd als vluchteling, Europa proberen te bereiken. Ja, wat, wat kan, ik kan niks uitsluiten. Ik kan geen garanties geven dat het nooit zal gebeuren. Volgens opstelten wordt elke asielaanvraag door de Immigratie- en Naturalisatiedienst gecontroleerd. En bij twijfel worden de veiligheidsdiensten gealarmeerd. Dat zal een hoop twijfel zijn. Hè? Ik ben wel rustig aan. Ja, ik, ik, heb niks, ik, heb, ik heb niks gehoord. Er is een kans op iets. Maar we kunnen er niks aan doen. Ja, dat, is, dat, is, dat lijkt me in ander een, een leven. Zo denken wij erover. Je hebt een plaatje. Een gemeente, denk ik. Volgens mij is het Brabant, toch? Ettenleur? Geen idee. Ettenleur. In ieder geval Ettenleur. Klinkt. Ik weet niet of we luisteraars... Ik denk niet dat we luisteraars hebben. Nee, ja, ik kan me niet voorstellen. Want, maar als we luisteraars in Ettenleur hebben... ...dan heb je echt zo'n grote taak te doen, dude, daar. In dat dorp van je. Want dat zijn zo'n stelletje angsthazen daar. Heb je dat nieuws gehoord? Nee. Ettenleur. Het gaat over een Ettenleurse scholengemeenschap. Die gingen op, op, op um, excursie, schoolreisje naar Parijs. Ja. Met de nadruk op gingen. Ja, ik heb je wel gehoord, want die zijn niet gegaan. Ja, ik zou het laten horen, ja. Dit was ja. echt... En ze hebben ook... Wat van die leerlingen hebben ze geïnterviewd en zo. Het is echt... Alsof, e als ze een god van een oorlogsgebied binnen hebben rijden. Ik weet niet. Wat, wat, Even van tevoren. Hè? Het gaat over Parijs. En Parijs schijnt onveilig te zijn. Wat de fuck is er in Parijs gebeurd? Nee, ja, Frankrijk bombardeert. Ja, ik, ik snap niet wat, wat, wat het grote risico is, is om in, naar Parijs te gaan dan uh, wij in in, in leur. Er is toch altijd wel een reden waarom een terrorist Parijs op zou willen bladen? Ja, die is altijd. Ik heb vaak door Londen gelopen vroeger en in de wetenschap dat er overal IRA-terroristen op konden duiken. Ja. Ja, tuurlijk natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar ging je toch? Het leurt niet. Ik ben wel heel damp persoon, natuurlijk. Het is dus de propaganda werkt Dit is het bewijs van dat, dat de bangmakerij. ja we moeten bang zijn, maar oh nee, niet bang. Nou, oh, hoeveel nou, niet bang? Je moet hè. Ik kan ook juist meewerken aan een bankmaker. Oh, zie je, zelfs de scholen gaan ook niet meer naar Frankrijk. Je beter zelf ook niet meer gaan. Grenzen dicht. Binnen een jaar bij de dichte grenzen. Binnen allemaal jaar. Ja. En ja, ja. open, Mensen zijn bang. Ik zat, in, uh, ik zat in een restaurant zat ik, uh, zat ik zaterdag. Op het terras. En toen hoorde ik uh, gesprekken van mensen. Ja. En, en er zat een man, gewoon echt, echt. Een forse man, hè. Er was iemand van die tatoe, echt zo'n forse keel. En die zat echt gewoon om het hart zat te roepen tegen de, tegen de serveerster. dat hij. Uh, dat uh, de grenzen moeten dicht. En ik denk, goed, dan heb je weer zo'n racist. Nee. Hij zegt: de grenzen moeten dicht. Heb je dat gehoord? Ebola. Oeh, grenzen moeten dicht. Ja, daar nou, trekken ebola's er wel voor. Ja. Maar goed, we waren bij Ettenleur. En ik heb het genoemd: Ettenleur, meest uh, vatbaar voor uh, propaganda van heel Nederland. Dat is het bewijs, dit. Vorige week ontstond in Nederland nog flinke discussie over het effect van waarschuwen voor aanslagen. Volgens de regering moesten we wel waakzaam zijn, maar verder gewoon doorleven. Maar de katholieke scholengemeenschap in Etteleur nam een opmerkelijk besluit. De schoolreis naar Parijs ging vandaag niet door. De schoolleiding zegt dat ze de veiligheid van de 400 leerlingen niet kunnen garanderen. Onder de leerlingen teleurstelling, maar ook begrip. Wel begrip. Wel. Geen Parijs dit jaar voor de eindexamenklasse. De schoolleiding durft het risico niet aan. Want stel dat er iets gebeurt, hoe klein die kans ook is... Dit is precies wat terroristen willen, hè? angst zaaien. Ja, maar het, het is angst, eh, dat probeer ik net aan te geven. Als het angst is die op mezelf betrekking heeft, dan ben ik daar niet gevoelig voor. Maar het gaat dus om veiligheid. Hè? En dan is dan maar 1 tiende procent meer risico voor onze leerlingen. Ja, dan wil ik dat dus niet lopen. Is er altijd een risico al... voor je kut leerlingen? Ja. Stel we dat je thuis blijft, dan is er ook een risico dat we ja. toevallig naar een naar jihadi naast je school ja. die zich opblaast. Daar zijn ze bang door gemaakt door de polder die propaganda, ja. uh, propaganda pornos zoals ik het noem. En dan ga je zeggen van, als er maar één tiende meer kans is, dan blijven we thuis. Ja, daar hoef je nooit meer te gaan. Kijk, nergens mee. Ik ben toen ook op excursies geweest naar Barcelona, daar hoef je ook niet meer mee, nergens mee. De Catalanen die zijn ook boos, iedereen. Er is overal wel een manier Altijd waar je naartoe gaat, naar de markt, naar van het zwembad. is altijd de potentiële kans dat iemand het zwembad op wil blazen op het moment dat jij er bent. Ja, Ja. ja. ja. daar moet je misschien niet, niet naar leven. Het gebeurt ja. nou niet heel vaak. Misschien moet je een schuilkelder bebouwen be en daar gaan de rest van je leven in gaan wonen. Voorlopig is er nog geen aanslag op prijs? Ja, dat is zo'n boel crap. enkele ouders die de kwestie aankaarten. Er van, ontstond een discussie. Ja. Ook de leerlingenraad praatte mee. We zijn eigenlijk met z'n allen tot de conclusie gekomen dat het wel het beste is om het uit te stellen. Waarom? Uh, nou, Omdat er toch een officiële waarschuwing is uh, in het nieuws is gekomen. En als school kan je het dan niet verantwoorden uh, dat jij uh, al die examenklassen naar Parijs hebt gestuurd... terwijl er een eventuele dreiging is. Ook al zou die er misschien niet komen, de kans is er wel. Dus het is gewoon uh, onverantwoordelijk uh, oh ja. en uh, daarom wel begrijpelijk. Uh. Snap jij het? Ja, ik snap het wel. Ik vind het wel heel erg jammer dat we natuurlijk niet gaan, maar ik vind het wel een verstandige keuze van de school. Ook op andere scholen speelt de discussie, zoals hier in Oud-Beierland. Daar vertrekken ze dinsdag naar Parijs. Twee leerlingen zijn om veiligheidsredenen afgehaakt, maar de reis cancelen was geen optie. Omdat er ja, heel concreet geen negatief reisadvies is van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat houden we uiteraard wel in de gaten, maar dat is er niet. En ook omdat we vinden dat, wat ook voor mij minister Opstelte heeft gezegd, dat dat geen argument moet zijn om een terreurgroep die iets roept, die iets zegt. Om met z'n allen in die angst te gaan zitten, die zij graag zouden willen waar je in gaat zitten. Geen knieval maken. Geen knieval maken voor je, yes. Nee. Goed zo. Schale troost voor de thuisblijvers in Etteleur. De reis is niet afgesteld, maar uitgesteld. Ja, die, ja. die gaat nooit. Nee, nooit. Er blijft maar doorgaan, ja. die angst. Natuurlijk. Dat wordt alleen maar erger. Ja, die, uh, die mogen binnenkort geen spullen. 80 zijn er in een keer. Ze mogen wel naar school. Nee, maar ze mogen wel naar school. Een school blazen. Maar ook potentieel, de kans dat iemand die school opblaast. Ja, tuurlijk. Ik zou als eerste... zou Ik, een school... ik zou als leraar, zou, als leerling, zou ik absoluut roepen. Als ik het terroris... Kunt u hier binnen mijn veiligheid volledig garanderen? Dan kunnen, kunnen ze nooit ja zeggen. Als ik een terrorist was geweest en ik had dit nieuws gehoord. Ik was een poldertje hadden nu. Ik is ze gewoon net een lul? Dan, dan die. Makkie. <lacht> ja, bange wezels. Gadverdamme. Ja, ik vind het dat... ook. Tjonge, jonge. Bange, lachen honden, je leraar. Wij gaan hier de Chinezen toch niet uit de weg? Kom op. Als je het moment dat je ze uit de weg gaat, dan winnen we... Dan winnen ze, mee, dan hebben ze je dat. Als ik, als ik niet meer op mijn fietspandje rondrij, met een brommetje, dan winnen ze. Als ik niet meer af en toe poep Chinees roep, dan, dan, winnen, ze, ze. dan winnen ze. En ik laat ze niet winnen, man. <laughs> nee. Nooit. Zo, ik heb het al gehad met het jaad. Ja, bij jou. Ik ook. Wat hebben we nog? Wat hebben Frans. hebben we nog? Oh, we hebben Frans. We hebben Frans. Hier loopt Frans, Frans, Frans. Frans. Even maar al je Frans. Ebola en Frans. En Willy. En dan een hele hoop andere dingen. Zodat mensen niet gaan skippen. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Ik denk eerst Ebola. Ja. ja? We hebben het toch over angstporno. Helemaal gaaf, wij zeggen. Ja, toch? Ja. ja. Het Ebola, lukte... eng. Ja, het lukt nog... in Nederland niet helemaal, hè? Ja. We ja. willen zo graag ook daarbij horen. week hadden vorige week hadden we in Dordrecht. Hadden we, hadden en we, mogelijke. Iemand die in een arts- en dokterspraktijk was die bezweken. Ik graag gestort. Ja. Alle alarmbellen af. Oh. Isolatie ging die. Maar Dat ging ook weer isolatie. Zoals. Alles. Maar. Helaas. Het was godverdomme malaria. Malaria. Kut, leijers. Ja, ga, ga stort dan niet in elkaar bij een ziekenhuis, weet je? Je kan, Als je een klein beetje fatsoenlijk verstandig tegenwoordig weet je? dan kun je wel zeggen van ja, ik heb malaria. Ja, ga, ga gewoon even lekker thuis in elkaar stortstralen. Om ja. niet in het ziekenhuis iedereen bang te maken. Ja, ja. Maar gewoon heel veel mensen die hadden niet meer naar het ziekenhuis gedurfd. Hè? Terwijl ze eigenlijk wel een harde verhaal of iets. Mm -hmm. Want, uh, ja, nee, ik krijg, je een val, dan krijg je ook nog ebola erbij. Dan denken die vieze smerige goren malaria lijers niet aan, hè. Alleen maar aan zichzelf, oh, als hun maar beter worden. Ja. Dat was ook, hoorde ik, de 17, 17e verdachte patiënt achter elkaar die of uh, malaria of, of hoge griep had of zo. Maar, in de VS, ik hoorde van dat vandaag op het nieuws of gisteren. Ze hadden daar de eerste patiënt, daar gaat deze nieuws over. De eerste ebola, echt vastgesteld, ebola. Fear in Dallas, ja, Texas. He? Fear, fear, fear. <laughs> hij is dood, toch? Ja, hij is overleden. Ja. Dus daar hebben ze hem al wel. Maar hier niet. En uh, Alex Jones, Alex Jones, onze grote vriend. Held. een held, hè? Held van informatie. Ja, ja. Heb je gehoord wat hij zei over Ebola? Nee. Ja, dit zei Alex Jones, onze, onze grote held. Onze, onze... Ik luister echt niet veel naar onze grote held. Ik luister er nooit naar. Nee. De, dit wilde ik ergens anders. Dat is gelukkig ook maar een paar seconden. Maar dit is ongeveer hoe de complotmedia erover denkt. I'll tell you this: if Ebola breaks out in the United States, I'm going to quarantine myself. Ja, ik Wearing a mask. I've already got it in place for my family. Hij is <laughs> ja, zo, ko zo kort. Ik zal het doen nog een keer. I'll tell you this. If Ebola breaks out in the United States. I'm going to quarantine myself. Wearing a mask. I've already got it in place for my family. Gelukkig. Dus nu is het uh, ebola uitgebroken. De hij, woont, hij woont in, uh, in, in uh, Austin. Ook in Texas. Ja, maar het is dat we nou zo dus weten. Die lul. Dat we gaan we hem overleven. Ook. Ja. Hij hebben al die iodine, dan hebben we al die andere spreetjes, al die andere poedertjes, maar, maar, al die Maar dat zijn heel stom zijn, hè? Waterfilters. Maar, ja, en dan zit hij dan met zijn uh, masker, zijn goudmasker. Het is een ebola. Je moet gewoon binnen een meter van iemand zijn die, die, die wild om zich heen kotst en poept. Ja. Wil je het krijgen, weet je wel? Ja. Waar ja. hebben we je schelkeld voor nodig? Wat? Ebola komt niet op je deur kloppen. Nee, maar dan Alex Jones zit er alleen maar om spulletjes te verkopen en om ons bang te maken. Ja, oké. Okay. En als ik uh, Nederland. Ik, ik lees ze dus bijna nooit. Maar als ik wel eens een rondje langs Nederlandse uh, alternatieve media-sites maak. Werken. Het werkt verdomd goed. Want wie quote ze altijd? Wie lullen ze allemaal. Uh, ze lullen altijd die bangmaakdingen. dingen. Iedereen moet bang zijn. Moet ja. boos en bang zijn. Twee beest. Ja. ja. Boos en bang. Heel bang. En dan moeten we heel veel waterfilters en uh, zakken met zaden. Ik heb van de week toevallig toen ik dit hoorde, heb ik op zijn site gekeken of hij of die, die maskers al verkocht. <laughs> Dat is wel heel erg ik kon ze ik kon in ieder geval niet vinden maar dat komt ook misschien omdat hij een webshop heeft echt immens is al oh. met echt de meest rare echt van die grote bakken ook echt en dan als er een apocalypse komt dan zitten daar alle zaden in die je maar nodig hebt om jezelf te redden zaden wat moet je met zaden dan moet het toch eens groeien als er een apocalypse komt dan heet het, je moet je Oké. je moet toch wat bij zaden er binnen vreten of zo die ja. dingen moeten groeien be, wacht wacht we snel planten <laughs> is niet in één keer een uh, ik heb wel eens kruisbessenstruik of zo gehad. Dat duurt <laughs> drie jaar. je drie jaar te wachten op een kruisbestje. Ja. ja misschien je je helft kan planten en dan, en dan die andere een kan vreten. <laughs> ja, maar. Nou, er staat vast op Alex's website ook wel andere dingen die je kan vreten in de tussentijd. Ja. Iodine pillen. Ja, dus die baas. Oh, oh, oh. Ja. Ik heb korte clipjes. Maar daar in Amerika zit dus nu echt. Uh... Daar word je helemaal gek gemaakt, hè? Naast, naast de Amerikaanse versie van Paul de Jihadis, wat we net hoorden. Ja. Heb je nu ook, komt uh, to Jihad Bro, hebben ze ook Ebola uitgebroken? Ebola. Ja. Het is breaking news van de CNN, want ze hadden dus. Ja, die gast, die, die, die uh, Duurt drie weken, hè? Voor ja, de Ebola. incubatie. Ja, een moeilijke term. Dat. En nu gingen ze, alle mensen die die, uh, Via, ook via via, en met hem in contact waren geweest met die gast die nou dood is. Of course. Ja, en dan hadden ze elke keer breaking news. Het waren eerst 40, toen waren het 80, toen waren het al... In dit bericht hebben ze er geloof ik al 100 of zo. Helemaal via via, en die moeten allemaal in quarantaine en allemaal paniek. En <laughs> het is geweldig. Oké, okay, komt ie. Breaking, breaking. This is CNN Breaking News. Hey, good morning. I'm Carol Costello. Thank you so much for joining me. We begin this hour with breaking news as one man fights for his life health workers ratchet up the number of people he potentially exposed to ebola the ebola. old number quadrupled just minutes ago to oh. 80 people cnn senior medical correspondent elizabeth cohen is outside the dallas hospital with the latest good morning good morning carol carol we are told yesterday we were told they were following 12 to 18 contacts and now we're told that they're following around 80 contacts 80 contacts of the man who was in the hospital right here um, who has been diagnosed with Ebola. What we're told is that many of these contacts are contacts of contacts in other words the patient had contacts around him Mr. Duncan and that some of that those contacts then had their contacts that they're all being monitored they're taking <laughs> their temperature they're watching right. for signs of Ebola. Carol The secret het is een eindloze stroom van mensen. Want de ja. contacten van de contacten van de contacten van de contacten. Ja. Hebben ook geen contacten. Ja, dat is met het maken mensen maken met mensen zo so fucking bang. Iedereen kan het hebben. Ja. Ik ja, dat geeft okay, het beste is... doen gewoon. Iedereen. Ja, ik denk dat je jezelf beter kan verhangen. ja, jihadisten staan aan de grens bij Texas. Heb ik al, daar hebben ze het over. Dan heeft Texas nu ook nog Ebola. Ze moeten Texas hebben. Dat heb ik gezien. De bewapende staat van Amerika. Ja, dat is stom. De taxis is misschien niet helemaal erg slim. Nee. Dat zou ik ook niet doen. Waarschijnlijk hebben ze het gedaan als een soort. Uh, als ze dachten dat het het hart van Amerika was. Als je Texas pakt. Dan heb je wel een heel stuk. Dan ligt de rest van Amerika op de knieën. Ja. Ja. Texas Alleen en... ze schieten hier zo dus keihard kei uit. Okay. Ja, tuurlijk. is komt Texas neer. Als die Giari ja, John met zijn zwarte jurk daar ja, komt, is ja. een rare mesje. Hoeft hij er niet eens wat te doen? Eén stap over die grens. Ja, maar hij hoeft niet een mesje te hebben als, nee. je, als je daar in een rare jurk loopt. Waarom? Dan... Ja, precies. En behalve ebola, dat is natuurlijk We wel een like key, folks like you. Ebola kan je niet uh, neerschieten. Ik heb er nog eentje van... Ik weet niet waar. CNN of Fox is het altijd meestal. Het is ook weer fear. Fear, fear, fear. Fear. Het is om een beeld te krijgen... van wat er nou in de States aan de gang is. En? En ze maakt er een twist aan. Aan het einde maakt ze er altijd een leuke twist aan. Dus dat je verhaal op meerdere manieren kan interpreteren. Juist. Meerdere agendas dienen. Dat is... Multi-agenda-digent. Uh, ja, mooi. Uh, Dat zijn de beste. So we have ebola-virus in Africa, and we now have this virus. What's going on? Well, the world is flat. Is that you, you know, right now anybody can get on a plane and end up anywhere in this country and spread these viruses. And we mm -hmm. have to be aware of it. We don't know exactly why there was a dramatic spread this year. But something is happening now. We have multiple viruses. And together with global climate change, things are changing in the virus world. And we have to pay oh. attention. Oh, oh kut. Kut, climate change, natuurlijk. Something, er uh, is iets raars aan de gang. Ja, dat moet wel. Climate change, joh. Want laten we eerst zijn voor climate change, was er geen Ebola. Nee. Dat nee. kan pas in 2009 als ja. dat gemaakt is. Ja. Als het klaar. Om uitgespreid te worden. Ja. Ja. zie je het ook, ja. Hoe wij met het, uh, uh, met het milieu omgaan. Ja, dat, is, dat, krijgen, uh, dat is karma hè. Dan, ja natuurlijk pak ons terug. Ja. Ebola. Jij, jij ons kapot maken. Nou jou maar. Het maken. Zo buiten. Oh hebben jullie medicijn van AIDS? Hier. Ja, ja, Ebola. Ja. Oh, yeah. oh medicijn van Ebola. Hier. Huppuppuppupp. Let maar op. Ja, ja. Zo is het natuurlijk. Bitch. Ik <laughs> vond het 20 jaar 50, 15 jaar geleden. Vond ik Ebola nog een hele gruwelijk enge term. Ik het ja, het was worden. heel gruwelijk, hè. Ja, echt, ja. Ik, ik werd misselijk vroeger bij de gedachte aan ebola. Ja, dat, dat was ook de, altijd die berichten waar je helemaal je hele... Het is ook niet best hoor. Alles weggevreten. Alles weggevreten en echt een pijnlijke, uh, ja. langzame dood. Ja. Ja, het is niet best om te krijgen. Maar de beelden die ik ervan <laughs> gezien heb. flop. <laughs> <Gereedig vol. laughs> ik heb één zo'n filmpje gezien. Er was een kerel zo'n Amerikaan. Die was in Liberia. In, in die hoofdstad. Ja. En dan ligt er een kerel. Uh, die gaat dood. Want die denken dat hij dood is. Die doen ze in een lijkzaak. Ze zijn daar als dood natuurlijk allemaal van ebola. Hij staat daar zo bij en hij zat zijn verhaal te doen. En hij zet de, de, de, de kijkt naar die lijkzak en je ziet in een keer zo'n uh, zo hand eventjes zo bewegen. Op een voet. En hij zegt in een keer, is not dead <Natalie> En dan komt er een ambulance aan, die komen hem ophalen, Want die, die, ze denken dat hij dood is, maar afgevoerd worden. Ja. En die, die komen er echt zo bij en die zien dat ook bewegen zo. En echt de, de hele straat die wordt woedend Want die willen dat die kerel zo snel mogelijk weg is. Maar die ambulance... <tap> Die heeft zoiets van, ja, als ze dood is, dan kunnen we hem ergens in een in, in, in, in Crimer of ergens, weet je wel. Want ze hebben helemaal geen, geen plek om. Uh, ze zijn echt zo van, wat wow, de fuck moeten we doen? Ja, we nemen hem mee als Linsti menigte <laughs> ons. En die verslaggever staat daar zo tussen van, uh, He's not dead, is he? <laughs> oh, die komen in voor hem. Klachtig. <laughs> maar wel ballen als hij echt een Liberia. volgens mij wel. Het is echt ook Liberia. Nee, hey, hey, wel hey, ballen. Ik, ik heb een grote bek over ebola. Ik ga niet naar Liberia. Nee, echt niet. Ik hoef het niet per se. Nee, ik Ik hoef niet per se ebola. Nee, ik ga ook niet in Irak en nog niet naar Syrië. Nee. Nee. Dat ben ik wel. Nee. Ik heb nog één ebolaatje. Dat gaat over van Fox, uiteraard. Het dekt wel lekker, hè? Een ebolaatje. Een ebolaatje. Doe maar een ebolaatje, light. Een ebola whisky whiskey ebola. Ja. Lekker, moet een goede cocktail zijn. Dat gaat over een vliegtuig van uh, in Amerika. In uh, New Jersey, Newark. Ja. En die moet, uh, er is een man aan boord. En die man is, uh, is niet goed geworden. Het is onwel geworden. Hij heeft gespuugd in het vliegtuig. Ja, ah, dat kan je niet maken. En, er, en voor meteen alle media wordt erbij gehaald. Het is prachtig. Dat gebeurt vaker. Iemand die kots in het vliegtuig. Ja, je wordt niet goed. Maar tegenwoordig, als jij dus kots in het vliegtuig. Ben jij dan een terrorist? Nee, en hij kwam geen rechtstreeks vanuit, uh, vanuit New Jersey volgens mij. De clip zegt het volgens mij. Of Brussel, weet ik het. Ja. Maar als het Brussel was, dan geluid, hebben ze gelijk. Well, Fox is live for you uh, right now. You're taking a look at a live picture of Newark Liberty International Airport, and that flight is a United flight uh, that just arrived from Brussels. It is mm. flight 998, and it is being held right now there on the tarmac because they say there is a sick passenger on board. Brussels, of course, the same airport that Thomas Duncan used to board his flight to fly to Dallas. Duncan, as you know now, in critical condition uh, with Ebola. United does say confirming there is an ill passenger on board. But they don't know yet if he does have Ebola. Kom op they zeg. They say for the Centers ja. for Disease Control to arrive at the airport and analyze that passenger keeping everybody on board isolated at the moment. An indication of what we're facing as these flights arrive here into our country from abroad. Ziek is dat toch? Nee, drie weken incubatietijd. Ja. Iedereen in isolatie meteen. Dat is Ziek. Dan heb je één patiënt pas. Eh, uh, ja. En we willen het hier zo graag, hè. Ap en zo, die willen het graag. Ja, ching ching ching. Tuurlijk. Appostrouwens, ik weet niet. Hij zal er vast nog wel bij zitten of een andere pal als hij die rol neemt. Dan zitten ze toch weer bij de Wereld Wereldraad door, bij Paul. Kijk nog geld, hè? Natuurlijk. Die worden weer bij allerlei tussencoach media uitgenodigd en dan mogen een. Ja, je moet eigenlijk niet bang worden. maar... Het is een pandemie. Weet je wel, met die griep? Een pandemie. Een Pandemie. Wereldwijde pandemie. Ja, code. Nee, hadden ze allemaal stervetjes. zou eigenlijk allemaal wel sterven. We eraan. Minder als de normale griep ook dood. <laughs> ja. Maar goed gezien is dat bij Ebola natuurlijk ook zo, hè? Ja. Uh, uh, helemaal in, in, in Liberia en zo, waar ik die beelden ook van gezien heb. Ja, dan gaan mensen vrij uh, jong uh, gemiddeld dood. Maar ik heb een eerste, ding, als ik naga, een ziektot, denk of hij is ziek of hij heeft te veel gedronken, weet je wel? Ja. Maar er zijn dus al heel veel hele groepen mensen die al, dan denken hij heeft Ebola. Ik ga niet meer in de stad uh, kotsen of spugen. Ja, ze zijn linksje hier, hè? Je wil meteen. Dat is zo stom met ebola de lezen, want dan komt een bloedvraag. Ja, dat is waar. In ebola kan het best heel erg ver uit de buurt lopen. Met of 10, 15. Ja. Ja, we gaan het hier ook krijgen. Het is alleen wachten tot de eerste, de eerste, ik hoop. De eerste ja, ja. verzonnen is, of tot de eerste echter is. Ik hoop het bij Hoop je het? Ja. Dan wordt het echt eenzijdig nieuws hoor. Dan krijgen we alleen ebola en bomb the fuckers. <laughs> en koeren. Koeren oh. blijven ook nog maar doorzijken. We hebben nooit iets. <laughs> nee. We hebben het laatste waar we gehad nee, we, we hebben nooit iets, we hebben MH17 gehad. We hebben nooit iets. We hebben wij dat niet gehad. Dat lag in Oekraïne. Ja, hallo. Je hebt, je hebt de periode in je leven voor MH17. En je hebt de periode in je leven na MH17. Nou. Dat zijn Frans kiezen woorden. Ja, ja, maar die woorden heeft hij zelf een klein beetje. Want na MH17 dat verandert nog een heleboel hè. Hij is het nieuws, hè. Franski is het nieuws. Ik heb ook heel, ik heb een hoop Franski nieuws. Dan doen we die eerst dan, Franski. Ja. Ja. Eerst met blije Franski nieuws. Ja. ja. die vond ik wel vermakelijk. Ik ik Godzielig. Ik, ja, ja, ja, ja, ja. Heel ziel. Heel raar ook. Ik dacht namelijk dat al die eurocommissarissen, heet ze toch? Ja. Supercommissarissen. Franski was een van de supercommissarissen. Ik dacht dat die gewoon, gewoon door Juncker geselecteerd waren aangenomen, klaar. Nee, dat wist ik al wel. Er worden dat wordt altijd nog een hele heel debat erna over. Die moeten zich helemaal gaan. Uh, hoe noem je het? Presenteren. Ondervragen. Hij we werd hij. door ja. het Europese parlement in Brussel. Dan wil je ondervraagd door die hele zaal. Ik heb de beelden gezien. Dan zitten ze allemaal. Zitten ze daar? Ik probeer allemaal iets te vinden waardoor je weg moet. En jij zit daar, daar zo net of je een presentatie moest houden. Je zit daar, hij zat daar, Franski, met, met een paar schermpjes voor zich. En dan moet je je zien te redden. En dan kan je aan Franski overlaten. Dat kan niet. Ja. Als er geen Russen in de buurt zijn. Grappen die maken en alle talen antwoorden. Ja, een dolleboel. Echt een dolleboel. Ik heb het niet gehoord. Dus. Ja, het is prachtig nieuws, dit. Vooral wat die uh, NOS-verslaggever aan het einde zegt. Dan krijg je Franske ook grappen te horen? Ja. Een grapje tegen de een Poolse uh, Kamerlid, parlementslid. Dan zegt hij de oorlog heel erg <laughs> ja, dat was, dat was leuk geweest. Ja. Ja. ja. Nee, nee, nee. Hij antwoordde iets van uh, dat hij helaas geen Pools komt. En dan had hij eigenlijk wel moeten, moeten kunnen. En dat maakt geen grapje. Oh, oh, oh, oh. En uh, de enige die eigenlijk wel zinnig zegt... is die nos verslaggever voor het eerst in de historie, volgens mij. Dan hebben ze er eentje staan die gewoon zegt van... de, de waarheid. het is een vermakelijk clipje, vond ik zelf. Of ik was te dronken. het is gewoon een clip maar hier komt hij Het was de dag van de waarheid voor Frans Timmermans. Als kandidaat eurocommissaris... werd hij vandaag ondervraagd door het Europees Parlement... En hij maakte indruk, was het niet om zijn plannen, dan toch in ieder geval om zijn talenkennis. It is a great honor and pleasure for me to appear before you today. Europa is nog steeds voor vele miljoenen Europeanen een bron van inspiratie. We zijn initiatiefhoudend naar politieke motoren I, I have to tell you, I'm, I'm I'm a bit ashamed. I don't speak Polish. I should, as a son. Of a man who was liberated by Polish soldiers. Het had met nationale mogelijkheden te doen, Dat had met investeringen te doen Si vous insistez, de president en moi, on peut aussi parler le patois de notre region. Um, and multilingualism is something I hold very dear. Dat hebben we inderdaad wel slechter slechte gehoord. Arjan Noorlander uh, in Brussel. Had, uh, had Timmermans ook iets inhoudelijks te melden? Nou eerlijk gezegd vooral uh, mooie beloftes. Maar niet echt heel veel concreet. Hij krijgt een hele moeilijke taak in Brussel. Hij moet die enorme machine van regelgeving hier proberen te temmen in Brussel. En te zorgen dat de regelgeving beter in elkaar steekt. En dat er ook minder regels uit Brussel komen. Nou ja hoe hij dat concreet voor elkaar gaat krijgen. Daar heeft hij eigenlijk vandaag nog weinig over gezegd. Het was vooral diplomatiek theater. Hij liet zien dat hij al die talen sprak. Hij uh, liet emotie zien. Hij liet uh, zijn gedachten zien over het Europese ideaal. Wat hij heel hoog heeft. Heeft zitten en zelfs zijn familie erbij... ...en hoe belangrijk Europa voor hen is om... Ja, het is echt ziek, hè? Het is ziek. Ja. Franski, de, de, de, de circusjongen. Ik hoorde bij RTL, die, hoorde ik hem ook nog... Uh, ...het ze natuurlijk hetzelfde nieuws, maar dan anders. Hoorde ik hem ook nog in het Italiaans. Hoorde oh. ik hem ook nog in het Italiaans. Het is volgens mij Spaans wat hij hier lulde. Maar ook Italiaans. Ook echt over het Italiaans zoals een Italiaan praat, doet hij, hè? Hij kan het wel. Hij kan het. Het is een circusnummer. Het is Fransje, het, zeg ik. Daar jongen. hebben ze hem ook voor. Hij is echt... Een, hij, hij is... Je moet credits geven waar credits. Ik denk dat die briljant is op personeelsuitjes. Hij is zo'n goede acteur. Iemand die... Denk ik... Kom er straks op. Chantabel is op de een of andere manier. En daarom doet wat hij moet doen. Want hij heeft soms echt ook echte emoties. Maar hij kan... Dit ook. Dit is gewoon de grote Franski-show. Hoe je hem zag zitten, ook. Oh, blij, hij zat al. Een... Wij waren. Ik, als ik een presentatie moest houden was ik nog een beetje zenuwachtig. Hoe, hoe, hoe, maar hij zit daar joh, en echt man, echt. Hij is <middellom> schrik. Hij is gewoon schrik. Ja. Ja, dat ook wel mooi. Ja. Nee. Hij is wel goed in wat hij doet. Ja. Behalve euh, als we straks op het nieuws komen van gisteren. Ja. Uh, het Europees parlement maar te overtuigen dat hij een geweldige eerste vicevoorzitter, de tweede man van, uh, van die commissie moet worden. En dat deed hij uh, met grote woorden, maar ook met kleine voorbeelden. One of the um, biggest blows to the credibility of the European Union in the last year was actually in a matter of fact a very small matter. The oil can. But it had a huge impact on the image of the European Union as being big in nonsense and small in, in important things. I'm not here to give you the guarantee that we will no longer see oil can uh, type of initiatives. But What I'm proposing is to try and change the very culture by which proposals emanate. Ja, olieflesjes in het restaurant zonder logootje erop... dat wordt in ieder geval niet verboden wat Timmermans betreft... maar hij zal de komende jaren veel meer moeten laten zien. Daar zal hij ook de kans voor krijgen. Hij zal niet worden weggestuurd... maar er zitten nog wel een handjevol uh, commissarissen... beoogd commissarissen wel op de wip. Die hebben een slechte indruk gemaakt bij deze hoorzittingen. In de komende 24, 48 uur gaat het parlement beslissen... of die mogen blijven of niet... Nou, pas als dat duidelijk is, kan Frans Timmermans de komende weken zijn baan in Nederland uh, vaarwel gaan zeggen en hier in Brussel aan de slag. Arjan, dankjewel. Dankjewel. Dus precies precies, Franski laat ons gewoon in de steek. Ja, Franski heeft ons al in de steek gehaald. Ja. hij is alleen maar met Brussel bezig. Het was diezelfde Franski, en dan gaan we zo horen, uh, die bij de VN zat, een traantje wegpinkte. Oh. En wat, en, uh, wat zou het toch een goed land. Het goed Ja. Die Franski die ook bij Pauw, want daar gaan we het nu over hebben. Hij zat gisteren bij Pauw, dat heet gewoon Pauw. Ja. man is weg. Ja, ja. Je hebt alleen nog Pauw. Dat is wel op fruit te gaan daardoor moet ik zeggen. Uh, en dan vertelt hij ook van wat ik net zeg. Ik heb een leven voor MH17 en een leven na MH17. En bol, bol, bol, bol, bol, bol, maar Hij geeft er geen zak meer om. Ja, ja. Hij, vergat, hij vergat het hele script. Zal ik het gewoon draaien? Ja. Daar, daar ging het voornamelijk over. Um, ze, hebben het over um, ze hebben het over zijn speech. Daar hebben ze het over. Pauw en hij. Ja. Zijn speech bij de VN. En toen vroeg Pauw ook van heb je die zelf geschreven? Ja. Ik denk misschien wel. Ja geloof Frans, Franski is wel zo'n mannetje die zelf, zelf schrijft. Nee hoor. En dan ging hij helemaal blij ging hij vertellen hoe dat gegaan was. En hij was namelijk bij de ambassadeur. als hij gaan zitten, dan moest hij met... Uh, dat was hij helemaal niet meer gewend. Moest hij met, met, met pen en papier schrijven. En toen had die ambassadeur grappig tegen hem gezegd. Hey Frans, ik heb hier ook een computer. Toen zei hij, hoho. Dus ik ging achter die computer. dan ben je natuurlijk veel sneller. Maar, zei hij. Uh, uh, de ambassadeur heeft ergens RSI. En die heeft dus een, de muis links liggen. En uh, ja, dat was heel moeilijk. Dat was lastig. En toen zei hij. Toen kwam deze clip. Dus dat heb ik even weggeknipt. Ik vertel het nou toch. Dus ik weet ook niet waarom. Maar goed. Ik denk dat jij sneller vertelt als Frans. Frans kan ook snel vertellen hoor. Frans is wel een goede verteller. Hij, dat laat ik ook horen in deze clips. Hij zit in de andere twee clips. Misschien had ik het op moeten bouwen. Maar we gaan beginnen met het belangrijkste nieuws. Ja. Voor de mainstream. Hij, Frans kan praten. hè? Wat ik net zeg. Frans praat, babbelt en doet. En hij zit eigenlijk nooit. Uh, of als hij in zijn, in zijn vorm is. Een velletje zit. Uh, hij begon over, in het begin van het gesprek ging het over ISIS. Dan is het over weet ik het allemaal. Dan zit hij goed in zijn velletje. En dat kan hij precies vertellen. Of het Europarlement natuurlijk. Tot dat hij op een gegeven moment in deze clip zijn, zijn mond voorbij praat. En dan begint hij een keer te hakkelen aan het einde. Hij schrikt zelf. Ik denk het. Hij begint ook een keer te eh uh, en te na te denken wat hij aan het zeggen is en zo. Ik ga het oh. gewoon draaien, ja? Ja. ja. Uh, niet die. Deze. En toen heb ik die, die tekst uh, uh, geschreven en een aantal collega's waren erbij en gevraagd: lees even snel, want het moest maximaal zes minuten zijn. Staat alles erin wat ik echt moet zeggen. Ja, dat stond er uh, allemaal uh, in. Ja, En uh, toen heb ik hem zo uitge uitgesproken. Laten we even gaan Dan Komt hij, nog een stukje. Oh. Sinds Thursday. I've been thinking how horrible must have been. The final moments of their lives when they knew the plane was going down? Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Yeah. Yeah. Did they look each other in the eyes one final time in a wordless goodbye? We will never know. U bent, uh, u bent ook, uh, hoe, hoe raar dat ook is misschien... maar u bent ook zeer geprezen voor deze speech. Ik vroeg mij af, de emotie die u hier oproept... gebruikt, gebruikt u die, die ook omdat u dacht, ik moet iets bereiken? Hmm. Nee, wat ik, wat ik wilde bereiken stond in de concrete vragen... die ik aan de Veiligheidsraad uh, had. Ja, uh, maar daar heb je ook vorm voor nodig. Je, ja, maar, maar, maar, maar ik, ik schets u net hoe ik dit, ja. dit geschreven. Mijn Mijn gedachte was... Ik wil dat men hier inziet hoe men in Nederland op dit moment met deze tragedie omgaat. Dat was mijn doel. En ik heb daar, ik heb over die vorm nauwelijks, nauwelijks, ik heb gewoon opgeschreven wat in me opkwam op dat, op dat moment. Ja, ja steeds genomen roept u hier namelijk een beeld op dat niet echt heeft plaatsgevonden. O ja, durft u dat zo te zeggen? Ja. Nou. Als we horen hoe nu na het eerste rapport wat is verschenen, hoe het is gegaan, is er niet het moment geweest dat mensen dachten, hé, er komt een raket aan, we weten, we zijn in angst, uh, we wow. kunnen elkaar nee, nog die aankijken. die raket hebben ze niet uh, aanzien komen. Nee. Maar nee. U, weet, is... u weet dat er iemand gevonden is met een zuurstofkapje op zijn mond? Die heeft dus de tijd gehad om dat te doen? Oh, stom man. Dit wist niemand. Nee, ook de familie uh, uh, van de slachtoffers niet ja daar is vandaag de rel over geweest ja die horen het, nou het ook hier ja, dus over... die hoorden dit voor het eerst ja. Ja. en er is altijd tegen verteld ze hebben niks gemerkt ze meer. hebben niks gemerkt het ja. is heel snel gegaan ja. en toen zei hij inderdaad al in die VN-speech dat en Pau doet het heel goed hier want het is niet gescript, volgens mij nee. anders ging die Franski niet zo staan... zo meteen ja. wat je gaat horen die zegt heel goed van ja maar dit is eigenlijk je schetst hier een beeld wat feitelijk niet gebeurd is want in het rapport wat wij gekregen hebben staat dit en dit en dit ja. en Franski Daarom zeg ik, hij is er helemaal niet meer goed mee bezig. Hij verluilt zichzelf hier. Ja. En dan begint hij te stamelen. En volgens mij heeft hij het al zelf een beetje door hier. Wat hij doet. U denkt dat dit moment zo... Ik, we kunnen het niet uit... Ik zeg het ook hier uh, hypothetisch. Hoe zou het gegaan kunnen zijn? Ja. En er is niets wat we nu weten... waaruit je de conclusie kunt trekken... dat het niet zo gegaan kan zijn. Oh, nee. denkt u uh... dat wij dat ooit te weten komen? Ik denk dat we veel meer te weten komen op het moment dat de uh, uh, onderzoeksraad uh, zijn rapport uh, uh, uh, afgeeft. Uh, uh, denk ik. Denk maar dat is mijn eigen analyse. Ik heb daar geen concrete aanwijzing voor. Nee, want de nee, onderzoeksraad nee. die werkt helemaal onafhankelijk. Ah, daar heeft nee. de Nederlandse overheid geen enkele uh, invloed op. Oh, geen, nee. Hij, ja, hij verloot zichzelf hier. Hij weet de agenda. Hij weet wat eruit is. Er komt straks een rapport wat de Russen de schuld gaat geven. Ja. Dat weet je nu. Het is uh, uh, dat is uh, mijn eigen uh, analyse. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, zeg maar. Ja. Dit is toch best wel. Uh, ja. Dat heb ik goed gevonden. Nee, dat heb ik niet gevonden, dat heb ik nu.nl gevonden. Dat was vandaag in het nieuws. Oké. Okay. Toen dacht ik: van Hé, hey, ik, ik ga. Want je krijgt dan clipjes van mijn NOS. Dan denk ik: Van dan ga ik even. Pauw. Ja, nee, ik wist wel dat er wat gebeurd gebeurt, de analyse van. Het, uh, die, ja, oh, als het creatief is. Nee, dat hoor je nu per niet over. Nee, nee dat uh, hoorde ik er zelf aan. Ja. Maar ja, ik heb er meteen nog twee uit het gesprek met Paul, maar ik doe eerst even vandaag zijn excuses die ging vandaag. Want vandaag was natuurlijk de nabestaan. die zei, wow, wow, is Wat is vervelend Ja, en toen was Franski uh, even met de billetjes bloot. De knietjes. Even kijken. Franski, nee, Paul. Hm? Vind het niet erg, Frans, de knietjes. Als het bij Jonker bij een sollicitatiegesprek is, dan maakt het hem niet uit. Ja. Maar dit vond hij niet fijn, want Franski's ego... Dat was ook in die show, dat hoor je zo meteen in die andere clips... zijn de voor deze blunde opgenomen. Hij zit in zijn velletje, in de EU. Hij was multilingual, weet je. Maar hij, Fransky was... zijn ego werd... Ze liet een stukje wat koevoelen zien, dat ze hem nagedaan hadden. Hij is, ach man, hij zat te stralen. Prachtig vindt hij het, keek. joh. op. Ja, en nu, dit vindt hij niet fijn. Dit is echt niet fijn voor hem. Maar dit moest hij vandaag dus doen. Goedemiddag. Um, ik wil graag uh, tegen u zeggen dat ik uh, de uitspraken die ik gisteren in Pauw heb gedaan over uh, een van de slachtoffers van uh, de MH17-ramp uh, uh, betreur. Ik had dat niet moeten zeggen. Uh, omdat uh, de nabestaanden uh, hiervan niet op de hoogte waren. En het is belangrijk dat informatie die naar buiten komt... Uh, in de eerste plaats bij de nabestaanden uh, terechtkomt en pas dan uh, het publiek uh, bekend wordt. Um, het is inmiddels handen, zijn gelukkig heen. de nabestaanden wel uh, volledig uh, geïnformeerd. Um, uh, maar um, ik had gewoon gisteravond niet uh, uh, moeten zeggen. Waarom doe je dat dan wel? Um, omdat ik um, uh, misschien wel te betrokken ben bij dit uh, onderwerp. Juist niet. Um, het uh, is een onderwerp dat mij, uh, mij uh, veranderd heeft en mij altijd enorm raakt. Maar het laatste wat ik wil doen, het wat ik wil doen is uh, mensen laten schrikken die het al zo ontzettend moeilijk hebben. En dat heb ik wel gedaan. Dat had ik dus niet moeten doen. En dat betreur ik zeer. Is dit een excuus? Ik betreur het zeer. En uh, zeker de nabestaanden wil ik dus ook echt mijn verontschuldigingen daarvoor aanbieden. Ja, dit is niet gespeeld. Vond, dit vindt hij niet fijn. Nee. <laughs> dit is even kwet. Oe. Ja, Oeh. op flikker had ik, Ja, ik hoorde in het NOS-nieuws, hadden ze ook uh, de expert erbij, weet je, die verslaggever. Ja. En die zat ook echt te vertellen van dit, uh, dat hij het niet, dit is niet best voor hem En het uh, was niet hoe hij het verwacht had om uitgezwaaid te gaan worden. Nee. En toen dacht ik van, dit is nu echt, als het bestaat, dit is Instant Car. It's gonna hit you right. Dat was het. alles overal over gezet, die als heldenminister. Een held. Als heldenminister weg zou gaan. Hier, ik heb er een voorbeeld van. Hier, uit, uit, uit Pauw gisteren. Deze, ik heb hem genoemd. Ja, echt een fantastisch land. Hij ontwijkt hier de vraag op een kundige manier. Ja. Pauw vraagt. Het ging over uh, um, het rampgebied. Dat ze er niet konden komen. En, uh, dat ze, heb je, waarom hebben jullie geen gewapende? Waarom heb je geen interventie gestuurd? Blah, blah. Daar ging het een beetje over. Ja. En op een gegeven moment Pauw die vraagt is van. Als het een Amerikaans toestel geweest was. Was het dan anders gegaan? En Hel ja. dat bedoelt hij waarschijnlijk mee, dat zou ik hem stellen. Zo, als het Amerikaans toestel was geweest, dan waren die Amerikanen vast en zeker. Die waren meteen, die hadden boots on the ground, die ja. hadden het hele gebied ingenomen. Klaar, dat bedoelde hij er een beetje mee. En Franski eh, wordt hier dus een beetje in zijn ego geraakt, want daarvoor zat hij goed in zijn velletje. En ontwijkt de vraag op een, op een mooie manier. En draait het dan weer naar dat we echt, echt, fantastisch, fantastisch, Joost. Fantastisch hoe we. We zijn ook een fantastisch land mee, ja, we ook. bombarderen in Irak. Ja, precies. Dat het een Amerikaans toestel was geweest met Amerikanen. Was het dan net zo gegaan, denkt u? Ja, dat zijn van die hypothetische vragen. Wat ik u wel kan zeggen is, dat of het nou de Amerikanen zijn, of het is de VN, of het zijn onze Europese partners, of het zijn al die landen die slachtoffers te betreuren hebben. Er is grote waardering voor de wijze waarop dit land, deze bevolking, deze Nederlanders, met deze ramp, zijn gisteren weer. Mensen in het Europees Parlement die mij aanspreken en die zeggen wat heeft Nederland, oh, wat hebben man. Nederlanders laten oh. zien dat ze met een tragedie waardig om kunnen gaan. Ja, dus ik ja. denk dat internationale respect, ook in de Verenigde ja, ja. Staten, voor hoe Nederlanders, voor de, de Nederlandse bevolking hiermee is omgegaan, dat dat genoeg zegt, meneer Paul. Ja, zeg Hoe ja, zit Er zit nog niemand in de hele wereld en er komt. Ja, wij hebben toch als enige volk in de hele wereld hebben onze Twitter en Facebook-accounts hebben een, uh, zwarte bandjes omheen gedaan en alles. Kom op. Ja. Zo, zo hebben wij meegeleefd. Ah, Hè? Jo, wordt het uh, toch nog dagelijks hoe wij andere, meeleven? Oh, wat leven we mee, man? Huh? Ik denk dat wij de enige cabaretiers zijn die er direct grappen over maken. Ik denk dat er straks uh, oudejaarsconferenties komen waar ze geen eens grappen hierover durven te maken. Dat is te vroeg. Denk ik. Denk jij? Dat is ik van leuk over na te denken. Ik denk, zou ze... Dit al durven. Voor mij de dag erna, toch? Meteen. Ja. Ja, kom op. Zo. Ja. Niks is zo belangrijk dat er geen grap over gemaakt moet Ja. Hoor je dat, uh, koeren? Ja, is het niet <laughs> uh, Oh ja, dan heb ik er nog eentje. Dit vond ik, vond ik... Ja, dus je vangt nog eens een keer wat op als je gewoon... Uit, je, je, je leest een nieuwsbericht dat hij zich versproken heeft... ...dat hij dat gezegd heeft over dat zuurstofmaskertje. Ja. En dan denk ik meteen van... Ja, wat zegt Franski nog meer? Ik heb niet helemaal zitten luisteren, maar een beetje geskipt. En toen hoorde ik hem dit zeggen. Dit vond ik een paardeltje. Een, een, pareltje. Nee. Prop, een, een, een uh, hoe noem je het? Een uh, potverwijte keteltje, denk ik, zou we het kunnen noemen. Gif, heb ik het genoemd. Gif. We begonnen het gesprek met het, uh, uh, enigszins vervrolijk, met het feit dat u uh, zo lekker veel en uh, goed uw talen spreekt. U spreekt ook Russisch, heeft u daar ja. veel in gehad in deze periode? Ja, heel veel. Heel veel, ook omdat de mensen in, uh, in Oekraïne, uh, en zeker in het, in het oosten, maar in Oekraïne uh, helemaal, uh, allemaal Russisch spreken en niet allemaal Engels uh, of uh, een andere uh, uh, vreemde taal spreken. Dus dat is dan heel handig. Dan kun je ook met, met mensen die niet meteen uh, de eerste onderhandelaars zijn uh, gesprekken voeren. Je kan ook de pers heel goed volgen. Ik heb die hele periode mezelf gedwongen om iedere avond uh, ja. naar het uh, Russische uh, nieuws te kijken. Niet, niet wat ze internationaal uitzenden, maar voor Rusland zelf. Om die, die gruwelijke, onbegrijpelijke Onbegrijpelijk, uh, propaganda iedere ah. avond weer uh, te zien. Zodat ik wist met welk gif uh, de Russische bevolking uh, geïnfecteerd werd ah, iedere dag. Ja. En ik Oh. Oh, hij zegt gedwongen. een jaar geleden was Rusland nog zo'n leuk modern land. Ja, hij zegt, zichzelf was zichzelf gedwongen, want dat gif was er. En dan denk maar, ik moet eens luisteren wat, wat jouw NOS me noemde. Wat je heeft, een gif, he? wat jij van gif naar buiten spuit. Wat jij voor gif naar buiten spuugt. Ja. ja. Ja. Dat is denk ik wel een potfijt. ketel. het overduidelijker Ja. Ja, ik heb ook wel weer genoeg van de Franski show. Hij is, uh, ik vind het mooi dat de is going kunnen hit him right in your face. Ja. Oh, wat was die het mannetje, Hier hoor je hem ook aan. Wat was die het mannetje? Oh, wat is die een mannetje? Oh. Het is een baasje. Ja? Ik wil jou gaan, maar ik denk dat hij vroeger op school gepest werd. 100%. Ja. 100 Dat zijn die jongens. Die gaan dan die krijgen een je macht en dan worden ze paradepaasjes. Wilden ze precies zo. Ja. Rutte, allemaal. Ja. Ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. En ik denk van Diederikje. Als je Diederikje eet in Amsterdam, kom op. Ja, sla je daar die reden al je tanden. Heel genoeg redenen, ja. Ik zie dat wagen en dan kom ik nog moeilijk mee. Ja? Ja. O oh, ja, o oh, ja. Wie, de, wie, de, wie het ook lastig heeft deze week? Ja, ik ga eerst gewoon weer de jingle draaien. Dat is gewoon wat het leuk Ja. Ik wil mijn wagen zijn, dat ik gewoon niet zijn. Met je wijf op de sleutel in mijn wagen zijn. Maar die naam blijft van mij. Dus noem me mijn wagen Ik wil is dat je zorgt dat je autotiek blijft. Autotiek blijft. Het blijft. dat is ook voor jezelf blijft. Dus noem me mijn wagen naam. Mijn naam is Willy. Zeg maar Willi, zeg geen <tie> <tie> Iedereen noemt hem Willi, hoor. <tie> <tie> zeg maar Willi. He, Willi, Noem maar, dan maar. Hij is geen nummer. Hij is geen nummer. Nou, deze week was hij wel een nummer. Ja, hij is zei... Want het is elk jaar hetzelfde. Elk jaar als die begroting komt, gaan ze zich weer op druk maken over het Koningshuis. Hoeveel kosten het Koningshuis heeft. Alsof als dat zo bijzonder veel is. Nou omdat ze ook het alles belastingvrij krijgen. Nee, maar ik weet niet hoe jij erover denkt. Ik, ik, ik krijg er dan wel eens mailtjes van en zo. Van, oh, dat Koningshuis en zo. Ja, je moet ook denken aan de positieve dingen die het brengt. Denk ik dan. Voor mij, ja, is, voor mij is, die, is, die, is, is 35 miljoen wat ze in huis in bos steken. Is het dan meer dan waard dat ik vijf seconden heb gezien op het RTL-nieuws. Dat onze koning een biertje zat te drinken met Poetin in zijn rode trainingspak Dat vond ik geweldig. Wat miljoenen waard voor mij. Ja, maar geen 35. Nee, maar dan heeft hij nog meer representatieve taken. Toch? Ja, misschien <laughs> de ja. Olympische spelen. Tuurlijk. Ik een beetje te klappen. Uh, als die over. hockeydames, als ze goud winnen weer, dat hij ze omhelst, dat hij staat te springen. Dat vindt prachtig. Dan ja. mag dat wel wat kosten. Je kan Willy ook niet, laat ik eerlijk zijn, je kan Willy ook niet gewoon naast in een easy jet of zo zetten. En na, na, na zijn kotsende ebola patiënt. Nee, nee dat, is, dat ben ik mee eens. Maar, maar, maar, maar waarom moet iedereen naast Willy ook zoveel verdienen Oké, okay, daar ben ik mee eens. En waarom hoef je die belasting te betalen? Dat vind ik ook niet. Dat vind ik raar. Als hij veel verdient, Allah, maar. Een je, beetje, en, dat je, dat ik heb het De missen. koningin en, en Beatrice betalen allemaal nog steeds geen belasting. Ben jij ook niet? Nee. Dat is jammer. Dat is een beetje gek. En de eerst verwaardeloos ze helemaal het paleis. Ja, dan ben je het op moeten knappen voor miljoen. Ja, dan kreeg Willy daar de schuld van. Was zijn moeder allemaal uit te scopen Ja, toen Beatrix s'avonds aan de lampen hingen. Nou, <laughs> ja meer. Dat <die> <laughs> Ja, je wil niet weten wat ze allemaal voor, voor uh, altaartjes daar hadden staan. Daar. Ja. Nee, en daar krijg Willy de schuld van. En nu gaan al die, die tyfesleiders in de kamer, die gaan Willy al lopen aanvallen. Ja, maar daar kan Willy, Willy wel tegen. En dan vond, vond ik het mooi, dat Alexander Pechtold het opnam van Willy. Ja? Had ik niet verwacht. Vroeger die was juist deze, de... juiste Re republikein Re ook? Dat waren ze toch altijd. Ja. Nou, niet meer sinds hij een keer bij de Bilderberg geweest. Dus is, die, is, die, is dat oh, wel veranderd geest, bij Alexandertje, hoor. Ja, het waren anarchisten. Anarchisten het maar. Dan heb uh, ik het Ja, dat waren ze. Ja. ja. De, als je deze clip hoort, weet je dat het niet meer zo is. Alexander, in ieder geval. Zo wil ze standpunt van D66 wat het gevallen heeft. Ja, ze hebben niks meer over nu. Nee. Ze hadden al niks, maar nu helemaal niks. Ja, dat is afgelopen met ze. Terug. Alexander is Sint-Ja. Dat zegt genoeg, als je bij Bilderberg mag meepraten, dan word je. Maar verderom, Alexander is zonder Wageningen en ja. komt er dus met een milkballer van af. Ja, nou, dan ben ik ook trots dat hij het wel voor Willy opnam. Ja. Om het maar te zeggen. Rutte liet het afweken, af, af, afweten. En Alexander wijst het hem nog Ja. En zo zitten er nog meer uh, rare feitjes in deze clip. Ja, maar zo. eh uh, ze De gouden container. Oh ja, de gouden container. De Tweede Kamer is zeer kritisch over de kosten van ons koningshuis. Maar de... Ja, en, en Willy zelf zit er aan het einde ook trouwens in. Die zegt er ook nog iets over. Oh, de kosten? Ja. Oké. Okay. Tegelijk is een grote bewondering voor hoe koning Willem-Alexander... en koningin Maxima het afgelopen jaar hun werk deden. Premier Rutte verdedigt op dit moment in de Kamer... de begroting Algemene Zaken. En dus ook alle uitgaven voor het Koningshuis. Ruim een jaar nu heeft hij als premier te maken met hen als koning en koningin. Over hun functioneren heeft niemand in de Kamer iets te klagen. Veel complimenten... Maar Rutte zou berichten over excessieve uitgaven van de koning kunnen voorkomen door duidelijker te communiceren, vinden veel partijen. Voorzitter, dit alles maakt het koningshuis onnodig kwetsbaar. Ja, Je beschermt de koning juist om, om open en volledig mogelijk te zijn. Gouden de, de gouden koets krijgen we ook een gouden container. Oh. Het een koninklijk kantoor in de tuinen van Eikenhorst voor vier ton. Benader de uitgaven van het koninklijk huis even kritisch als alle andere overheidsuitgaven. Toch gaat Rutte niks veranderen. Ik zou niet weten hoe we het transparanter kunnen doen, dus ik begrijp het punt niet. Dat houdt hij vol tot frustratie van velen. Ik snap het werkelijk niet. Het is niet zo dat de hele Kamer hier de weg kwijt is. Iedereen heeft deze vragen. De enige die niet snapt dat die vragen er zijn, is de minister-president. Voorzitter, ik heb alles stil met de Kamer dat ik kon delen. Dus het, uh, het spijt me werkelijk. En dat. <laughs> het is scheiden, ook. Ja, maar hij kan ook niet anders. Nee, maar hij heeft ook een scheiding, hoor. Ja, ja, hij heeft sch ja, hij is Ja. ja. Dat weten wij. Dat weet onze luisteraars. Ja. Hij, hij zit met Johan Vries zo even, zo heeft hij daar gezeten. Hij is getekt, hij zit er niet voor Jan lul. Hij beschermt de elites. Ja. dus. hij kan ook dit doen. Hij is een soort, ja misschien rare vergelijking. Maar Jimmy Seville kon ook er mee wegkomen met alles wat hij deed en ja. zei. Hij komt er mee weg, alles zit de hele kamer uit. En, en, en, als, je, als je hem zo op een vlakkig ziet. Het is een joviale gozer. Oh ja. ja een grappie maken. Ik heb alles weg. Ja, een korpsballetje. Een, een korpsballetje. Nog, nog transparanter. Hoe ja. moet dat? Ik zou echt niet weten hoe het nog transparanter ja. kan. Het spijt me echt. <lacht> ja, daar heb ik wel waardering voor. Accepteert de Kamer dan toch weer als hij de enige die daarom moet lachen? Er is dus in de Kamer veel aandacht voor de onduidelijkheid over de kosten van bijvoorbeeld de Koninklijke Paleizen. Zoals de verbouwing van Paleishuis ten Bosch of de aanpak van het Werkpaleis Noordeinde. De bouw van een tijdelijk werkhuis in de tuin van de Eikenhorst en de omstreden beveiliging... ...van de vakantievilla van de koning in Griekenland. Putin. De kosten van ons koningshuis. Een discussie die steeds weer terugkomt. Ja. 200 jaar koninkrijk vieren we dit jaar... ...en al net zo lang is er discussie over de kosten van het koningshuis. Discussie over wat de koning verdient... ...over uitgaven aan zijn vakantievilla... ...en recent over de verbouwing van paleizen. Om dit soort discussies te voorkomen... ...bedacht oud-minister Zoom vijf jaar geleden een nieuwe begroting... ...waarin bijna alle kosten bij elkaar staan... Ik hoop dat nu duidelijk is dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de, de, de koningin als persoon en het staatshoofd en de kosten die worden gemaakt om die functie te vervullen. Als je alle onderdelen van de begroting van de koning bij elkaar optelt, kom je op een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro. Het onderhoud aan paleizen en de kosten voor staatsbezoeken staan op andere begrotingen. Wat de beveiliging kost is geheim, maar het is veilig om te stellen dat als je al deze kosten bij die 40 miljoen optelt, je uitkomt op ongeveer 100 miljoen aan kosten, totaal voor het Koningshuis. Maar wat je dan? Elk jaar zo rond de behandeling van de begroting van de koning, leidt de discussie over de kosten van het Koningshuis weer op. Maar in de praktijk verandert er niets. De afgelopen jaren is er in de Kamer maar één keer een motie aangenomen... die leidde tot een bezuiniging van ongeveer 400.000 euro. En dat is nog geen 1% besparing op de totale kosten van het Koningshuis. En dan het onderwerp van de discussie. Hij Kijkt zelf. hij naar het sentiment, laat het Koningshuis ook maar eens inleveren. Ik begrijp het. Uh, en maar uh, ik kan niet anders... Uh, nu even heel formeel antwoorden... Mm -hmm. uh, dan, uh, dan volgen wat de, wat de Kamer... Uh, ons aan uh, salaris en aan uh, onkostenvoeding geeft. Daar is een wet voor, de Wet Financieel Statuut. Die is uh, vrij onlangs met uh, algemene stemmen aangenomen door de Kamer. Waarin precies geregeld wordt hoe de monarchie in Nederland gefinancierd wordt. Als de Kamer echt iets zou willen veranderen aan de kosten van het Koningshuis, dan kan dat. Het woord is aan Den Haag. Nou, Wille kan niet anders. Wille kan niet anders. Die wil hebben met een geld. Natuurlijk. Ja, maar nou, het zijn we met een wet. Het is een wet. Er zijn de nummers. nummers. Ik krijg geld. Dit zijn de nummers. Je geeft het ook niet terug. Ja. En dat is een wet. Vrij onlangs aangenomen. Ja, hij heeft gelijk. Ja. Ja, nou, ik, ik, ik, ja ik zou ook zeggen. Ja, als ik dat in de wet zou moet ik het hebben. Als ik zo'n uitkering had gehad als hij. Dan, ik zei ook, al, dan ik, had ik het ook zo verteld. Ik zei ook niet van. Uh, nou, dat wordt de helftmiddel. Ja. Ik kan ook niks aan doen. Dat is dan helemaal een wet. Ik vind wel tegenwoordig dat ze knappen en dat is en een. een, een, een, een Chapeau voor Sander van den Paget. Het valt meteen bijna tegen. Als ik Willy hoor. met zijn stem die ze op televisie altijd ronddubben, weet je wel? Ja, ik had eigenlijk had ik hem moeten knippen. Had ik uh, Haagse Willy eronder moeten zetten. Ja. ja. Ja. Deze Willy klinkt ook wel. Hoe noemt ja. ze dat? Hoe is dat uh, overdubben? Waarschijnlijk wel. Zeg Sta zo'n kak, kak accentje. Dit? Ja. Ja. ja. ja, ja, ja. Hallo, er zit een of andere acteur. Ja uit het gooien. Die laten ze hier een beetje... Uh, uh, kan u anders? Kar, kan je anders? Ik kan niet anders? Nee, zo praat hij geen eens. Hij praat niet zo heel bekak. Ja, het is onze Willy. Ik vind even onze Willy af en blijven. Wat is er 100 miljoen? We hebben het net over... Wat, wat, wat, twee, drie bommen die ze gehoord hebben. Is, er, is er al bijna... Een miljoen. Het is 30 bommen. Nee. <laughs> nee, wel meer? Vijf is een miljoen. Dan moet je 500 bommen gooien. Vijf Wat zijn nou 500 bommen? jaar het koningshuis dan. Maar ik ben het met jou eens. We kunnen er heel erg op. op dan dan krijgen Willy dat gezeik niet meer. Als we nou al die andere gasten gewoon zeggen van. Bea, hier heb je gewoon je AOW'tje. Ja, je, heb, eh, je hebt goed gespaard. Ja. Vredig maar op. Ja. En als je verder wil bijbeunen. Ga je gang. Ja, dat is zo leuk. Als ze bijvoorbeeld, televisiepresentator een televisie Of dat ze ergens een linkje doorknippen. Yes. Ja. Heel Holland bakt. Met Bertrie van Oranje. <laughs> ja, gewoon een beetje bijbeunen. Lief liefst zwart. <laughs> ja, maar dan ben je al van een hoop kosten. <laughs> op de Dam loopt je gewoon. Hallo, hallo. Een, een, een pilletje kopen. <laughs> wat als er zo'n levend standbeeld is op de Dam. <laughs> ja, wat wij al geconcludeerd hadden. Of ik tenminste. Ik weet niet of je het mee eens bent. Wat moet je met zo'n hoop paleizen? Doe er een paar weg. Je hoeft er eentje in te wonen. Eén één is vakantieverblijfje. Ja, waarom het? een vakantieverblijf, daar hebben ze toch heel veel geld voor? Ze dus kunnen toch op vakantie? Ik, ik, oh, hey, uh, je hoeft niet in het paleis, je een paleis hebben een gezin van vier man. Nee, maar je moet een reservepaleis hebben. Als iets is ons daadwerkelijk aangevallen en uh, Paleis de Huppelpump valt, dan moet je een reservepleis hebben. allemaal die per se in een paleis. Anders moet Willy tot die tijd als ze een paleis gebouwd hebben... moet hij in een container. Nee, dat kan nee. niet. Hij, hij kan, niet. kan ook gewoon een mooi appartementje ergens krijgen. Ja, dat is waar. Een penthouseje. Kom maar ja. man, er is geen, uh, laat me eerder zeggen, uh, uh, Bill ja. Gates woont ook niet in een paleis en die kan het zelf betalen. Ja, maar hij is ook geen koning, Bill Gates. Je bent koning of je bent niet. Ik vind niet dat onze koning ergens in een appartement kan. Ik vind wel dat een koning moet wel een paleis of een kasteel hebben. Vind ik. Dan okay, ga we gaan een kasteel door Dat ja, vind ik prima. Ja. Kunnen we vaak langs gaan, ja. vlakbij. is er vlakbij. Zijn maximaal joy. Ja. <laughs> Ja, goed. He, we hebben het jaarlijkse willy gezeik weer gehad. En wat ze al er wordt toch nooit wat veranderd. Want uiteindelijk zitten al die partijen vuistdiep in hetzelfde uh, dingetje. En, als nee. waar Beatrix in zit. Ja, dus, niet dus dat, dat geld wel blijft toch al gaan. Ja. Is ja. er zijn houding, Brul? Is dat de wet Ik kan er niks aan doen. Chapeau voor onze koning. Ja. ja. Ik kan me geen betere koning kunnen wensen. Nee, zeker. Ja. Dat geloof ik echt. <laughs> ja, dat meen ik. Ja. Ben je, daar had ik niks mee. Maar... Nee, koude heks. Ja. Van die satanische, satanische hoer. Willy. Willy is toch wel meer. wel meer gaan waarderen over sinds uh, Lucky Terweb. Ja. Ja, dat is waar. ik. Dat je de echte Willy leert kennen. Ja. Niet die, niet die formele overdub, weet je wel. Die nee. na eh uh, monkey. Nee, gewoon Gewoon de echte Willy. Gewoon ja. dat ja. die, als die een zwaar gaat, die uh, kikken. Ja. Die gaat met een sotje. een <laughs> Ja, die wil je. Ja, die is daarvan. Een euro'tje. <laughs> ja. ja, maar. Ja, even kijken. Dat, dat, vergeet ik niks. We hebben alleen nog maar tech nieuws. technieuws. Nee, tech nieuws. Tech nieuws. Er is iets eh, ernstigs aan de hand. Je dacht dat Ebola erg was? Dat dacht ik zeker wel, ja. Ja, maar dit is Fuck Ebola. De zaklap app is vele malen erger. Oh god, nee. Niet er is zo een lang. epidemie aan de gang met zaklamp-apps. Dus iedereen die een zaklamp-app heeft, heb je een zaklamp-app? Ik heb een zaklamp-app. Ja, dat zou ik goed luisteren. Iedereen die thuis luistert en die denkt van, wat zaklamp-app, ik heb ook zaklamp-app. gratis dus op de store. Tuurlijk heb je zaklamp-app. Ja, je hebt iets in handen wat... Het is gewoon, in, gewoon erger is dan ebola. <lacht> komt dat? Well, this starts National Cybersecurity Awareness Month, and we have a really interesting story. Our guest here, Gary Malewski, is with the company SnoopWall. Uh, Gary, thanks for being here. It's an interesting and alarming story that you have about this study. Mm -hmm. I think this is bigger than Ebola right now because <laughs> 500 million people are infected, and they don't oh, know it. Oh, But it's not them. It's their smartphones. Oh, so oh. It, tell me the breakdown. How does this happen? So... Let me give you an example. If you went to the hardware store, you'd buy a flashlight, and you'd turn it on, and you'd you'd use it to find your car keys at night or to do some work. We've all installed a flashlight app on our phones. This is the app that you put on, and it just goes up. It's a flashlight. Exactly. And instead of being a normal flashlight, when you hit the on button, this flashlight app is kind of like a real flashlight from the hardware store, except it was made by Mr. Gadget. And Ooh, it opens up, and Mr. it Gadget. says... Brett, can I have your name, address, credit cards, bank account information, family photos, videos, where you're located right now, and all your friends and contacts, and can I send that out over this little satellite dish attached to the flashlight? You probably wouldn't buy that flashlight, and you wouldn't yeah. need the on switch. But no. that's what's happening? That's what's happening. Oh. The top 10 flashlight apps today that you can download from the Google Play Store are all malware. They're malicious, they're spying, they're snooping, and they're stealing. So, where does that information go? What happens to it? Ja. So, I've been tracking downward. Heb je deze al gehoord? Nee. Oh ja, hij, zei, hij, zei, hij vraagt van, ja, wie doet dat dan? Wie zit erachter? Waar gaat al deze informatie ja. heen? Hè? Want al die informatie, je kert, kaartengevers, alles. Je doen alle apps, goed. De, deze is speciaal. En welke landen denk je dat erachter zitten? Ik gok, ja. Het, gewoon een wilde gok, hè? Ik heb een namen: Rusland, Iran. Eentje is goed. Rusland. Ja. En er zijn er nog twee. Er is één kans. Wie kan dat zijn? Kan dat er zijn, zijn drie landen. He? Rusland is één. Eén van de drie. Eén van de drie landen, die vies Amerika? Nou, die, nee, die noemen ze niet. Oh, die noemen ze niet natuurlijk. ze maar. Nou, ik laat hem het wel noemen. <laughs> ja. Ik val me het een beetje tegen dat je niet op kan komen. That, huh? <laughs> and I've found three countries so far. China, oh, India, yeah. and Russia. And they use it for various purposes, I guess? They use it uh, pretty much, it seems, for criminal purposes, but if a nation-state wants to collect a lot of information on Americans, this is a great way to do it because everybody installs a flashlight app. So, So what do you tell people? Don't install flashlight apps, period? You, in some cases, you actually have to. not only uninstall it, je you have to factory reset your phone. Because the factory announcement. Oh, hell, <laughs> dus, hè. <laughs> Maar hè. Maar jij is straks ook al zei? Nee. Waarom nou juist in een zaklamp? Dat kan toch in iedere fucking. Hij oh ja, zit er op malware, dat weet je toch? Facebook doet het auto niet open. Ja. WhatsApp ook, er is van Facebook. Ja, iedereen die het gebruikt, prima. Maar ja, je dan, als je het gebruikt, dan moet je ook met de consequenties. Oh, dat je je gegevens kwijt bent. Ja. Dus inderdaad, waarom een <laughs> flashlight? Oh, oh. zaklamp app vergelijken met Ebola, terwijl je al die apps te doen. En ze dus hebben er geen eens een app voor nodig, want dat komt in een tweede techniek zo bij. Oh. Ze doen het sowieso. Everybody installs a flashlight. Ja, dat is gewoon bullshit. Je koopt een Google, Google mensen Android. Ja, dan moet je niet gaan verwachten dat je gegevens veilig zijn. Right. Precies. I actually have to. Not only uninstall it, but you have to factory reset your phone because they install Trojans. <laughs> that When you uninstall some of these flashlight apps, the Trojans are still installed, waiting to run and operate in the background while you're yeah. doing important things like yeah. mobile banking or Ooh. reading your contacts list Ooh. and things like that. That's amazing. Is, there, um, is there, This It's is amazing. a new kind of finding. It's a new finding. So at Snoopwall, I had my team do a vulnerability assessment of the top 10 flashlight apps. And we created a threat report, which we put on our website, that shows that because this is the most downloaded app, I was always wondering why things were happening in an odd way on my phone where my GPS was being activated oh. and my contact list. So I had my team look into it, and we discovered this. This is brand new information. Top 10 flashlight apps, half a billion downloads, all acting in a very malicious way. Basters. Be afraid. Oh man. Be very, very afraid. Ja, typisch lijst, hè. Ja. Wat doe je dan? In het donker lopen. Ja. Godverdomme. Geen meen. flashlight meer uh, bij, op je telefoon. Het kost ook heel veel batterijen of mensen. Ja. Nee, ik weet niet. Maar het is, uh, zoals hij al zei in de clip, het is uh, Cyber Awareness Month. Yeah. Ja. Dan krijg je het is aan. mogelijk. Wende maar aan. Ik ga nog deze maand gaan we een hoop van dit boel crap krijgen. En sterker nog, ook in Nederland. En daar gaat onze laatste clip ze heeft the worst for last over. Ja. In Nederland is er ook cyber. Onze minister zegt het zelf. Cyber, cyber. Oh Toen nee, het nee, toch cyber. Weer. Hij weer. Ja hij weer. En hij ja. heeft uh, een iPhone. Hi, hi. Ja, dit is. Dit is ja, ik weet niet welke nou smerige propaganda was, waar we met de show mee begonnen, of deze. Dat is wel mooi. De ene begonnen we mee, weet je nog, over alleen maar pinnen. En nu komt hij met boefproof maken. En wat een rode draad in dit programma vandaag. Ja, ik kon er niks aan doen, maar hij dook overal op, Ivo. Zo. Ja, hij dook overal op, behalve op de Demmingszaak. Ja... Maar er is gewoon echt een campagne gestart, daar gaat het over. En die campagne heet: Hoe slecht heb je het verzonnen? Om een Nederlands en een Engels woord te nemen. Maak je smartphone boefproof. Boefproof. proof, proof. proof. proof. proof. Ja, dat is toch slecht hoor. Ja, wat is echt een campagne? Ja. Boefproof is een andere naam voor kill switch, mensen. Wat sta ze in het RTL nieuws? Noemen ze het namelijk kill switch. En dit is NMS, die noemde het om de een of andere reden. Campagne boefproof. RTL was het gewoon de kill switch moeten aan. Ja, dat is het. Die zijn wel duidelijker. <laughs> daar gaat het dus om. Ja. Dat je dus... Uh, Ze moeten je lamp lam kunnen leggen. Ze moeten je lam kunnen leggen, ja. ja. Nee, maar daar gaat het niet over. Je, nee. je kan zelf vanaf je computer dan jezelf lam leggen. Als je ja. telefoon gestolen wordt. Want ga, daar gaat het om. Nee. Het is cyber awareness. Maar dat gebeurt bijna niet meer. Dus jouw jouw ja. veiligheid. Heb jij hem aan? Ivo, wat heb ik aan? De boefproof, de killswitch? De, de, de, de nee, de kill -switch. Ik, heb, ik heb hem nog niet. Ik bezit hem niet. Huh? Ik bezit hem nog niet. Jo, elke telefoon, dat verleggen ze ook uit, hè, het nieuws. Oh, mensen kunnen het allemaal thuis doen. Ze leggen het nieuws uit dat elke telefoon heeft het, maar het staat standaard niet aan. Oké. Okay. Je moet een instelling ergens in je Android of in je iPhone, moet je aanzetten. Dat je telefoon op afstand gevonden kan worden. Dat zit ergens in je instelling. Moet je opzoeken. Ja, dat ga ik wel doen. Dan kan je, dan kan je van afstand, dan kan je, als je op, telefoon als een van die Chinezen je telefoon pakt. Yat, dan kan jij vanaf thuis, je telefoon, de data eraf halen, gewoon uitschakelen. Een sms'je nog sturen. zo, nee. Weet je wel wie, uh, wie zijn telefoon hier gepakt? heeft vader China. vader Poepsje heet. Maar ja. wat Nou dan komen ze hem terug. Bij. Ja dat denk ik, <coughs> ik wel. <weet het. coughs> Dit is gewoon echt slechte echt propaganda. Komt ie. Ander nieuws dan. Ieder uur worden in Nederland drie mensen bestolen van hun mobiele telefoon. Oeh. De daders werken vaak goed georganiseerd. <coughs> ze verkopen de telefoons door op markten in binnen, buitenland en via internet. In 2012 waren ruim 21.000 mensen het slachtoffer. Vorig jaar bijna 27.000. En tot juni dit jaar al ruim 13.000 mensen. Oh man. Er zijn mogelijkheden om een toestel onbruikbaar worden. te maken als het is gestolen. Waardoor stelen minder aantrekkelijk wordt. En dus start er nu een campagne. boefproef. Uh, in de café <laughs> en toen kwam er een man naar me toe. En die vroeg iets. Je liet de kaarten me zien. Maar ondertussen lag, legde hij zijn, uh, de kaart over je telefoon. En toen liep hij weg. En toen dacht ik... Dat klopt niet. Toen was ik aan het shoppen en toen werd hij Dat is toch dom? Dan komt een man in een café naar haar toe, die, die legt een kaart over de telefoon heen om iets te doen. En dan haalt hij de kaart weg, man weg, telefoon weg. Weet je van een dom wijf? Ja. Dat vraag je er ook om. Ik ken kan nog een botje op je hoofd van, verroofd. Uh, mij. zo ja, de flikker mij. Ja, een domme bimbo. Nou Nick je moet er nou zo aan het einde van de show. Heb je, je zo ingehouden? Ja, dat is ook krachtig dan, ga je, dan ga je nu zo'n zo meisje onderuit halen. Uh, ik walg van mezelf. Oh nee, niet zo. Stom Het is het einde van de show. Uh, uit mijn zak ge. Hm? Wat? Het is tegen het einde van de show, dan mogen we toch zeggen wat we willen. Oh ja, dat is waar. Dan we hebben toch... uh, twee uur lang heel keurig netjes gevaren. Luister toch niemand meer nu. Geen zak. Ik kom er meer. weg. Echt, suk stom want er komt nog een stom wijf achteraan. Dat komt niet. Toen was ik aan het shoppen en toen werd hij uh, uit mijn zak gepaald, uit mijn jaszak. Oh. Ik ben één keer beroofd en twee keer is hij echt gaan gejat. Eén keer ingebroken in de auto en één keer gezakkerd nu al drie keer je mobiel kwijt. Ja, en het is juist al niet zover. In het eerste half jaar er zal ruim 13.000 gestolen mobiele telefoons, maar het werkelijke aantal moet nog hoger liggen, want niet iedereen doet na diefstal aangifte bij de politie, met de gedachte dat het toestel toch nooit meer wordt teruggevonden. Je kunt diefstal eenvoudig voor zijn, door je smartphone onbruikbaar en waardeloos te maken voor dieven. Maak daarom nu je smartphone boefproof. Het moet ertoe leiden dat het minder aantrekkelijk is om die smartphones te stelen, eh, omdat je op afstand de telefoon onbruikbaar kunt maken door of de data te wissen, of om oh, te man, vinden, oh, man, oh, man. of eh, het toestel zo <laughs> te blokkeren dat hij ook niet teruggezet kan worden naar de fabrieksinstellingen. Daarmee maak je het dus onverkoopbaar. En minder aantrekkelijk ja, voor jezelf. Om ook. Een smartphone ja. te die oh. antidiefstalfunctie zit al op de meeste oh ja. smartphones, maar moet je wel zelf activeren. En veel mensen doen dat niet. Een campagne dus som, som. die ook aan de minister lijkt te zijn besteed. Oh. Kijk, instellingen. Zoek mijn iPhone. En dat gaan we aanzetten. Er zit dus een kerel, die gaat het wel opstel doen. Hè? Want die gozer, dat hebben we al vaker gekogeleerd. Hij heeft geen... Hij praat over cyber, cyber. Hij heeft, heeft ja. geen idee. Ja. Volgens mij heeft hij geen computer. Hij heeft geen smartphone. En ze hebben gewoon een iPhone erbij gepakt. Van... Ja, hij al iets. Ja, hij snapt er niet even. Uh, Kut-apparaat van ja. En dan praat hij een script naar. Stel nou dan kunt u hem afstand helemaal blokkeren. Oké. Okay. Stuur, hier staat... Stuur de laatste locatie je moet het beveiligd hebben, dat is in deze tijd natuurlijk heel uh, belangrijk. Heel belangrijk. Uh, Cybersecurity, criminaliteit gaat erom. En natuurlijk je, uh, gewoon het bewaken van je gegevens, je privacy. Ik vind het heel slim, want iedereen moet zich ervan bewust zijn dat uh, het zomaar gestolen kan worden. Het is dan wel <laughs> belangrijk uh, dat je over zo'n f -zeg maar beschikt om het telefoon weer terug te vinden. Het zo'n puntje, als je terugkomt van uitgaan en je denkt ik heb mijn sleutels, mijn pinpas en mobiel nog. Heb je een goede avond gehad? Zo is het nee, nee goede avond, gauw. Waarom neem je je mobiel mee naar de kroeg? Als je je sleutels, je mobiel en je pinpas nog hebt... Ja, heb je goeie, dan, dan heb je goede avond. Sowieso doe je een goeie, goeie avond, avond, nee. avond gauw. Maar de ben je even minuut hier wat bij. Ja, maar dat is gelul. Want die pinpas dat was juist veilig, hoorden we in het begin van de uitzending. Als je alleen je pinpas op zak hebt, dat is goed. Dat is raar. Joh, dit is toch echt... Ik weet niet wat nou erger is. Dit is denk ik erger. De, dit is gewoon een campagne. Boef, proef. Je moet het wel zelf aanzetten. Dus voor je eigen veiligheid. Dat uh, moet hè? Ik, ik, oh. ik ga het vanavond wel controleren, want ik ga kijken of hij uitstaat van mij. Dat zou ik maar doen, ja? Ja. ja. Ik, ik, dit raad ik echt, even nou, even, nou, even serieus voor de mensen die me letterlijk nemen. Echt serieus, dit moet je echt nog aanzetten. Nee, tuurlijk niet. <laughs> want als er iets gebeurt, een grote false vlek, weet jij, weet jij wat ze allemaal van plan zijn? Maar zo, we kunnen, we ja, sowieso, dan kunnen ze Sowieso, sowieso ja. De bestanden wissen en Ja. ze ja. ja. ja, we willen, dat Pietje of, of jij of Joost hem raken, oh, die lult wel uh, heel ja. makkelijk over ons hoppa. pling. Oh, hij heeft een kill switch aanstaan. <lacht> ja. Hoppakee. Dag telefoon. Ja. Ik denk ik waarschijnlijk als je, als je hem uit hebt staan. ze hem alsnog kunnen met de zitten erin. Natuurlijk. Natuurlijk. Dus maakt Dit maakt het, wel het alleen al. wel makkelijk. Ja. Dit is gewoon zeg maar. Dat doe je vrijwillig. Dat ja. Vrijwillig. Ja, dat vinden ze het leukste. Als je gewoon vrijwillig gewoon zo stom bent om er al mee te doen. Ja. Dat is met alles zo. Dan, dan, dan krijg je. Je krijgt wat je verdient. Je oogst wat je zaait. Ja, die, dat, dat, dat. Ja. Je oogst wat u zaait. Ik heb een paar mooie uh, eindclipjes geoogst. Ja, ik hoor het al. Of moet ik spelen dat ik ze nog niet ken? Ja, ik heb gewoon de titels gewoon nog uh, in beeld staan. Dus ja. Ik heb wel. Uh... Nou ja, ik heb. Uh... Ja, ik ga het wel zeggen. Ik had ze willen verkopen als dat het ons voorhand en ons naland was. Het eerste nummer. Het eerste, ja, ze zijn verkeerd om, maar één nummer. Dat vertelt hoe, je, hoe wij net niet live geworden zijn. Hmm. Figuren zoals wij. Ja. Het andere nummer vertelt mij dat ze figuren naar onderweg zijn. En daar heb ik <laughs> dan dus bij, uh, uh, als A zou dat dan moeten zijn: uh, uh, If you're gonna be dumb, you better be tough. Van Roger Allen Wade. Maar ik heb ook ACDC met Highway to Hell. Ah. Ah. Dat is moeilijk. Ja, het past allebei denk ik, hè? Allebei. Het past allebei. Shit. Dat is een van de lastigste keuzes uit mijn leven. Dat, uh, dat besef ik me toen ik ze op mijn stickje zet. Ja. Ik, ik, ik, ik zou eigenlijk als ik een dobbelsteen had ik erom gedobbeld. Ja. Ik ga dat ook gewoon doen met de aanstekker gooien. Als, uh, als dit stuntje mee, meer naar mij is. Ja. Dan wordt het highway to hell. Ja. En als dit meer naar mij ligt dan wordt het uh, damba. Oké. Ah, ja. Het is uh, ja, de highway, ja, to highway to hell. hell highway to hell. Het lot heeft bepaald. Dan sluiten we af met Bon Scott, met zijn geel stem. Easy met <laughs> Highway the Hell, daar gaan we naartoe, man. Ja. Kans is groot. Ja, mensen. Maar ja, we gaan er leuk naartoe, zoals Bon Scott. We zitten al in, denk... de ja, in de We zitten al in de Ja, Bon Scott zijn ook, al oh, je vrienden zijn er ook. Dus... Oh, 100%. procent. Dat is honderd keer zo. Ja. Miljoenen keer leuker dan nee, maar dan op een wolkje zitten met een harp spelen en rare lichtwezens. Nou, nee, het is altijd zo, hè? De dingen waarvan ze zeggen dat je niet naartoe moet gaan. Moet je juist zeggen. Zijn heel leuk. Waarschijnlijk wel. Ja. Ik, ik, ik zie het echt gewoon als één grote palendansclub in de hel. Lek, lekker, lekker gek doen. De duivel als een, een grappige, vrolijke al. Ja. ja. Ja. Ja. Die rare dingen doet. Die staart zweet. Ja, prachtig. Ja, we gaan ermee afsluiten. Neste tot volgende week. Ja. De ballen. De ballen.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 mountain my girl